En uiteraard hebben we nog een kolom van Henk en onze speciale gast is uh, Frank Karsten. En hij gaat het hebben over uh, Free Private Cities. Dat is een uh, project met de geprivatiseerde steden. Daar zal hij aan het eind van de uitzending het een en ander over gaan vertellen. Maar allereerst, voordat we de gasten over de bitcoins en het nieuws doen, wil ik nog even stilstaan bij een hele belangrijke gebeurtenis deze week en heel trieste. Namelijk uh, Huub Jongen is op uh, 88-jarige leeftijd overleden. Hij was een heel belangrijk persoon voor, uh, voor het libertarisme in, uh, in Nederland. Eigenlijk ja, een van de eerste, uh, misschien wel de eerste Libertariër. En hij is uh, medeoprichter van de Libertarische Partij, ook in de jaren 90. En ook uh, ja, een vrijbrief het later Vrijspreker werd. Dat is ook een initiatief van hem. Hij heeft zich ook heel erg ingezet voor uh, de internationale samenwerking tussen Libertarische partijen. Ja, en, en nog veel meer eigenlijk. Dus uh, ja, een man die uh, onvermoeibaar was. En uh, ja, we zullen hem heel erg missen. Uh, we, we wensen de nabestaanden en iedereen die hem gekend heeft uh, nog heel veel sterkte toe. Dan gaan we nu naar uh, goud, zilver en de bitcoins. Ja, laten we beginnen met goud. Het goud staat op 12,83 uh, 5, of dollar, 65. Uh -huh. En ja, dus net onder die 1300 uh, punten grens. Dus dat is vrij stabiel. Olie is uh, denk ik interessant om even te noemen, dat zit op 46.14, dat is toch uh, flink wat af. Hm? Ja, en uh, de bitcoin, wat denk jij Jurrien, is die heel erg gestegen of is die heel erg gezakt? Uh, ik denk wel weer gestegen. Ja, hoeveel uh, schatje? Geen idee. Hij staat nou op 688 euro. Wow. Vo vorige week was hij net uh, tegen de 500. Dan is toch bijna 200 euro's gestegen in een week. Dat is gewoon ja, niet te geloven. Ja. Dat gaat snel omhoog. ja het kan komt, natuurlijk he? ook crashen. Het brengt wel extra. Hè? De, de, de hogere volatiliteit brengt ook grotere onzekerheid met zich mee. Dus ja. Nee, goed joh. Nou ja, dan hebben we nog de cannabis-index. Ja, dat staat op 224.08. En ja, wat kunnen we erover zeggen? Als je de lange grafiek uh, kijkt... dan zag je dat hij aan het begin van het jaar... dat hij even heel hoog is. Daarna is hij uh, tussen januari en maart heel erg ingeklapt. Toen ging hij weer heel erg omhoog. En nu door uh, ja, toch de wat onzekere komst... van de Amerikaanse verkiezingen... wat gaat er gebeuren... Uh, ja, zie je wel dat hij, uh, dat, dat, dat hij niet helemaal naar het dieptepunt zakt, maar toch wat onzeker, uh, ja, wat, wat, wat onzeker toch nog geleidelijk wel wat zakt. Nou, ik denk wel als uh, het blijkt dat Gary Johnson het zou kunnen gaan worden, wat me onwaarschijnlijk lijkt, maar stel hij uh, piekt boven Trump en, en uh, Clinton. Ja, hij is voor legalisatie. Dan ga ik voor heel wat aandeeltjes uh, cannabis kopen, denk ik. <laughs> Dat zou kunnen, maar ja, als, als je naar die trend kijkt, hè, als uh -huh. je van, je pakt, je pakt de pieken eruit en de, en, en de daal, dan ziet, het, dan ziet het er toch niet heel positief uit. Uh -huh. Dus ik denk, hè, Amerika is natuurlijk de afgelopen tijd is dus behoorlijk uh, in, in, in behoorlijke mate vrijer geworden, wat uh, ja, persoonlijke vrijheden als, uh, als drugsbezit betreft. Uh -huh. En ja, als je naar de trend kijkt, dan zou je zeggen dat beleggers denken dat uh, er in de komende tijd dat het best wel weer wat conservatiever zou kunnen worden. Uh, ja, goed joh. Nou ja, we gaan nog even naar de staatsschuldmeter. Het staat op uh, 484,2 miljard in het rood. Ja. Nou, dan gaan we naar het nieuws toe. Totaal, totaal, totaal geen referenda. En ik zie daar een fotootje van Mark Rutte bij staan. Uh, Peter, wat is hier aan de hand? Ja, volgens Rutte slaat zo'n referendum nergens op. Oh. Het, uh, want het is dan een land dat zou zo zijn wil opleggen aan de hele EU. Dat is wel een hele aparte vorm van, van de democratie. Uh. Die die daar invoert, een landendemocratie. Andersom mag wel. Een heel klein clubje in Brussel dat dan ons, de, of heel de EU, ja. dicteert hoe, hoe alles moet. Hij, hij is boos dat het Nederland heeft het referendum Dank danken aan de sociaaldemocraten van zijn geliefde coalitiepartner, de PvdA. Eh? En er staat nog steeds niet vast of Nederland het verdrag gaat rest, uh, rectificeren, wat uh, het Oekraïne-verdrag, wat afgekeurd is, zeg maar. En hij hoopt nog steeds van wel. En ja, het is, het is een beetje, mensen zitten zich altijd in zo'n rare knoop te werken. Ik zag een re reactie in een krant staan van iemand in een gezonde brief. En die zei, ja, een referendum, dat was eigenlijk een manier van de minderheid uh, om de meerderheid zijn wil op te leggen. Want rekenen die uit, ja, je hebt 30% opkomst en dan uh, ja, 50% daarvan uh, voor is of tegen. Dan bepaalt dat uh, wat er gedaan wordt. En dat noemde die dan, de minderheid die de meerderheid de wil oplegt. Wel. Ja, als je alleen het kabinet hebt die zijn wil oplegt aan de bevolking, dan is het natuurlijk nog kleinere meerderheid. Het is alleen, de, alleen maar de regering die dat wel bepaalt. Dus het referendum wordt worden eigenlijk alleen maar minder erg, minder erg een dictatuur, maar het is nog steeds een dictatuur. Ja, ja maar ja, het is niet verrassend toch? Ja, dit zijn mensen die zeg maar één keer in de vier jaar ons een toneelstukje laten opvoeren. En dan vier jaar lang over van alles en nog wat uh, complete zeggenschap claimen. Dus vanuit die gedachte is een referendum wel heel heftig natuurlijk. Ja. Want één, één keer op een knopje drukken of een vinkje zetten in een vier jaar, of en dan totale zeggenschap over alle aspecten van ons leven krijgen. Dat is, uh, ja als je dat terugwerkt naar de verhouding van uh, één referendum die gewoon een bepaalde regel gewoon buitenspel kan zetten. Ja, dat, dat, is een, dat, is een hele, dat is iets heel raars, zoveel directe macht uh, door één uh, actie van, een, uh, van de onderdame. Dat is heel ongewenst. Dus ik kan heel goed inleven in dat dat uh, vanuit de machthebber gedacht dat het heel onwenselijk is om uh, een referendum te hebben. Dus vooral omdat mijn persoonlijke visie op het referendum is, is dat bijna alles een referendum moet zijn. Ja. Namelijk het referendum waarbij wij stemmen met onze acties en met onze gemiddelen. Heel veel zaken kun je gewoon overhouden laten aan het referendum. Van, 70, van jouw euro. Ik ja euro precies 17 miljoen, miljoen deelnemers die zelf beslissen of ze willen komen opdagen voor het referendum. En wat hun keuze is. En ongeacht wat ze doen, ze krijgen altijd waar ze voor hebben gekozen. Dus dat is een uitstekende vorm van referendum. Ja. En dat is uh, in mijn ogen is dat uh, toereikend voor bijna alles. Hey, um, ik, ik wil daar niet veel mee in uh, te leggen wat, uh, welke minieme dingen er wel of niets onder zouden moeten vallen. Maar ik ben van mening dat heel veel zaken, ook zoals bijvoorbeeld goede doelen of televisie of radio of ja andere dingen die dat dat zijn in mijn ogen is dat smaak dus dat is een kwestie van smaak en alle dingen die een kwestie van smaak zijn die kun je prima aan hè, het vrijwillige referendum van de individuele beslisser overlaten ja maar Dan wat bedoel je met vrijwillig referendum uh, waarschijnlijk van gewoon de markt laten beslissen ja, met geld. Uh, precies, dus, uh, ja, ja, precies. Yes. precies. De euro is een stem, zeg maar. Ja, maar dat is eigenlijk ook een referendum. Ja. Ja, bijna, wij, wij, ons leven is één groot referendum waarbij we continu keuzes maken over hoe wij willen dat het is. En iedereen doet dat uh, gezamenlijk en daaruit komt iets ja, wat het eigenlijk het meest op een directe democratie lijkt. Ja, dat is ook een uitspraak uh, van, van Luther van Miesjes, hè De... Vrije markt is de meest directe vorm van democratie, waarbij iedere penny in jouw portemonnee jouw stemrecht geeft. Ja, precies. Ja. En uh, nou goed, ik heb dat specifieke ding niet gelezen, maar ja, het is denk ik heel logisch. En dat is met libertarisme vaak zo. Als je die gedachtegang volgt, ja, dan kom je qua logica toch wel vaak op... Wat heel veel andere mensen ook al hebben gezegd terecht. Dus uh, ja, wat dat betreft verbaast me dat niet. Mm -hmm. En ik, ik. En ik denk ook ja, als ik, ik verwoord op deze manier, maar ik denk dat de meeste mensen een soort gelijke gedachten hebben als ze vanuit uh, individuele vrijheid kijken op hoe ze zouden we bepaalde dingen moeten beslissen. Ja. En ja, je ziet ook dat zo'n Rutte vooral uh, zich zorgen maakt over internationale verdragen. Ja. Want dat vindt hij zo beschamend als hij dan, uh, ja, hij zet een handtekening namens Nederland onder een verdrag. En dan wordt dat ja. weggestemd. Maar dat, ja. dan staat hij eigenlijk met zijn, zijn uh, ja, in zijn onderbroek zeg maar. Voor, voor al ja. die grote Europese heersers. En voor Juncker die met zijn dronken kop, uh, <laughs> zijn, ja. zijn onderheersers op de, op wangen slaat. Klopt, en, en, en dat klopt ook wel. Wat, wat, uh, dat is ook terecht dat hij dat zo voelt. Maar uh, ja, je kunt er dan op twee manieren eigenlijk... simpel gezegd, nou, proberen te benaderen. Je kunt dan zeggen van... ja, die zeggenschap die het volgt dan nog wel heeft, staat mij in de weg. En ik moet eigenlijk nog meer verantwoordelijkheid kunnen opeisen... uit die één keer in de vier jaar één keer een hokje invullen. Of je zou kunnen zeggen, ja, misschien om te voorkomen... dat onze leiders uh, een flaterfiguur slaan. Hm. Moeten we inderdaad de andere kant op en veel Wat eerder... soort vragen niet tekenen. Nee, precies, moeten we veel eerder... Nou, misschien wel. Hè? Kijk, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat als jij... Uh, uh, al die zaken aan een uh, directe democratie overlaat. Dat op een gegeven moment bepaalde geografische gebieden gaan zeggen uh, ja, wij willen toch min of meer een meerderheidstoezegging van jullie regio voor bepaalde zaken. Anders gaan wij iets uh, collectief, uh, hè, je kan je best collectief organiseren als geografische regio hè, of als land. Ik probeer het term land even te omzeilen. Maar uh, kijk, Nederland of Europa kan best wel beslissen om iets op een bepaalde manier te doen waarbij ze verwachten dat een, ergens anders een andere groep mensen ...dat ze ook een bepaald iets gaat doen. Dus op zich is een verdrag of iets heel collectiefs... ...hoeft helemaal niet fout te zijn. Ja, ik maar, vind uh, dat het ook ja. een beetje moeilijk als je zegt... Uh, ...Europa kan beslissen. So, de, de, ja, ja. De, dan moet je... ...eerst moet je de taal een beetje ja. zuiver... ...om te kijken wat je daar nou precies mee bedoelt... Want uh, ja, Europa is een stuk land, dat kan niet beslissen. En dan ga je altijd weer, van wie beslissen er dan wat en voor wie? Ja, ja. ja, ik denk dat Europa is een grote stap in de richting dat je zeg maar uh, die, die zeggenschap... Want die, die, dat referendum, dat is echt een, een, een pijnpunt. En die mensen die vanuit het macht hebben gedachten ernaar kijken... Kijk, die zijn met Europa. Europa, er gebeurt al heel veel zonder dat we erop hebben gestemd. Ja, dat bijna alles. Of, ja. ja, dus dan, dat is waar, die kant die willen ze op. En ze zitten ja. nu eigenlijk nog met de restanten van die ouderwetse situatie. Uh, zij hebben zeg maar, hè, want die uh, representatieve democratie en maar één keer in de zoveel jaar stemmen, dat is eigenlijk al een enorme inkrimping van je beslissingsbevoegdheid en zeggenschap over je eigen uh, doen en laten, je eigen middelen. En, uh, ja, zij... Ja, dat willen dat, dat... niet, nee. Ja, ja ze, zij zitten zeg maar, maar deze machthebbers zijn opgegroeid met dat dat normaal was. Want er is ooit een tijd geweest dat dat revolutionair was. Dus maar deze machthebbers zijn, en ja, die vinden dat normaal, dus die, zit, die denken van hoe kunnen we daar weer van afkomen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zelfs niet door een referendum of één keer in de vier jaar een, een evenement toch weer uh, roet in het eten gestrooid krijgen. Ja, het geeft ook een enorme minachting voor de onderdaan weer natuurlijk dat ja, precies, uh, denk, ja, hij ja, neemt gewoon allemaal de verkeerde beslissingen en, en hij is uh, zelfs als je voorkoudt dat hij ja moet stemmen dan stemt hij nog nee, nee en precies, het is gewoon een ontzettende sukkel, eigenlijk wil je, mij, wil je nooit wat van hem horen, behalve als je zijn geld moet zien, want dan dan heb je hem heel hard nodig. Want er is altijd ja, zo met je deze met, grote uh, die, beloftes, die hebben dan ja. nooit de mogelijkheid. Die kunnen dan nooit zelf geld verdienen. Dus ze kunnen alles. Ze, kunnen moeten, ze zijn geweldig boven natuurlijk. Dat ze alle beslissingen op hoogst niveau moeten nemen. Maar geld verdienen kunnen ze niet. Daar hebben ze altijd weer onderdaden voor nodig. Die ze moeten uitmelden. Ja, precies. ja maar dat is ook de essentie. De, als, we nou, ja, als, als mensen niet meer opbrachten dan ze kosten. Ja, dan hadden we dat hele circus niet natuurlijk. Het feit dat we productiever zijn dan we nodig hebben. Om in leven te blijven. Dat is eigenlijk ook ons juk. Daardoor worden we altijd onderworpen aan kleine groepjes mensen die ons willen oogsten. Maar eigenlijk is het. Ik vind dit, dit, dit specifieke voorbeeld. ...vind ik een vorm van. Um, het aantasten van respect voor een ander. Daarop, op basis waarvan ik zou zeggen, van laten we er maar helemaal mee stoppen. Als je zo kunt denken over ons. zeg maar over mensen. dan vind ik dan wil ik helemaal. Zeg maar dat ik zelfs. Ik, ik, ik, ik bedoel dan. De, want ik, ik ben al libertariër, ik heb al die gedachten. maar stel voor dat ik dat niet had waar, op welk moment komt zeg maar je menswaardigheid, je trots op je eigen, of respect voor jezelf om de hoek kijken, dat je zegt van ja, uh, Rutte, als je zo over ons denkt, dan wil ik gewoon dat het ophoudt, dan moet onze relatie gewoon stoppen. Ja, ik denk, ik, ik denk ik... dat de meeste onderdanen zijn natuurlijk van jongs af aan, net zoals elke gelovige, een beetje opgevoed met erfzonde, met je bent slecht, je bent een minkukkel, je, je hebt een te grote carbon footprint en je gebruikt resources op, je vervuilt het milieu. Uh -huh. Je, je gebruikt de beschikbare banen. Je, oh ja. En daarmee hebben ze zo'n minachting voor zichzelf gekregen. dat dit ook heel logisch klinkt voor de meeste onderdanen. ja, ik ben inderdaad. Uh, ja, ik kan eigenlijk mijn eigen schroef niet eens vastmaken. En dus, ja, dat zou ja, uh, uh, Als, we ze zeg een dat Als we een referendum zouden houden. met ver verplichte opkomst. over het feit van uh, moeten we referendums afschaffen. dan zijn er misschien <laughs> voor mensen die zeggen ja, schaf maar af. Ik vind het eigenlijk maar vervelend dat dit kon plaatsvinden. Dat zou ja, kunnen. Je, je, ziet, je hoort het aan zo'n brief schrijver hè, die dan ja. zegt van want uh, dat dat je de, dat je die eerste reflex is van oh hier, uh, hier is een minderheid die de meerderheid zijn wil opleggen bij een referendum. Maar ja, ja, ja, eigenlijk is... speelt is volgens <laughs> mij, ik hoor een ontevreden heerser, een klagende ja. heerser. Uh, ik ja. moet gelijk hem argumenten gaan aanraden om uh, ja, gaan ja. aanreiken om, uh, om ja, meer macht zegt, te de, nemen. Precies, dit is de ideale situatie. Dat zeg maar de onderdaan zelf, de onderworpen zelf uh, ja, de keten strakker op. gaat vastmaken. Ja. Ja, zo van, ik hoor oh, dat uh, laatst ook al mee. Mijn vader die begon al beter over, ja, hoe moet dat nou met die drones? Dat als iedereen met een drone gaat, gaat vliegen, dan vliegen ze tegen elkaar aan en zo. En dan moeten toch regels voorkomen. Ja. De meeste onderdanen zijn gewoon ontzettend op zoek naar ja. een uh, excuus om hun verantwoordelijkheid aan de heer, bij de heerser in de handen te leggen, bij de Heer, zeg maar. Ja, Ook, precies. Een, ja. Ja. Ja, misschien zijn gewoon heel veel mensen nooit volwassen geworden. Nou, dat hebben ze. Ze konden ook denk ik nooit volwassen worden, omdat het eigenlijk zit dat ingebakken in het hele lopende band waar je opgezet wordt als uh, tweejarige al eigenlijk. Ja. Dus als je op de als je op de kinderdag verblijft, heb je tegenwoordig al een speelplan wordt er dan voor je samengesteld, alsof je als klein kind <lacht> gewoon geen flauw idee hebt waar je mee moet spelen zonder dat iemand ja. een speelplan voor jou maakt. Ja, precies, ja. Dus ja, nogal logisch dat die. als volgens dat, dat, dat ze. Uh, ja, dat is waarschijnlijk om te voorkomen dat de uh, microagressie van twee <laughs> kinderen die hetzelfde speelgoed tegelijkertijd willen hebben te voorkomen. <laughs> ja, zo kunnen, <laughs> dat, zo kunnen ze dat misschien uitleggen. Maar ik denk dat dat ja. gewoon is om je, om je van jongs ervan hey, te Nee, Dat was eigenlijk een grapje, dat is een nieuw modewoord, hè microagressie. Ja, ja. <laughs> Natuurlijk, uh, ja, je zult altijd in de situatie zijn als kinderen spelen dat ze uh, twee dus op hetzelfde moment hetzelfde speeltje willen hebben. Ja, leren ze onderhandelen. Ja, ja. nou goed ja en dat en dat moet niet en dan krijg je dat mensen ja als je daar 18 jaar lang voor wordt beschermd hè, dus er wordt voor jou gepland dat er nooit iemand op hetzelfde ja. moment jouw speeltje wil hebben zou je niet eens en dan, je daar zelf ja, over, en dan ja. moet je op, en dan ben je 18 dan moet je opeens stemmen en dan heeft iemand een referendum dan denk je oh, iemand zit aan mijn speeltje ja, wat moeilijk dat ben ik niet gewend. Uh, ik weet niet wat ik moet doen uh. Uh. nee precies uh. ik, ik weet het wat, niet wat wil mijn heerser wat wil die wat willen ja. ze met jou ja. of met nee ja, ja. <laughs> ik vind het gewoon ik vind het gewoon een vorm van respect hebben voor jezelf en ik, als ik ...dit soort taal hoor, dit soort gedachten... ...dan denk ik, van, ja, ik, er is gewoon geen respect. Er is geen nee. basis van wederzijds respect. Nee, maar, is, maar mensen die een pistool tegen je denk... hoofd houden... ...om te gehoorzamen, dat, die hebben natuurlijk... ...geen respect voor je. Nee, dat is de, en de overheid is gewoon een groep mensen... ...die een pistool tegen je hoofd houden. Dus oh, ja. En dat, dat is precies mijn punt. Kijk, ik, ik denk al... ...in die richting, dus ik ben gekleurd in die mening. Hm. Maar als ik dit lees en ik probeer... mezelf te distancieren van mijn... Um, ...achtergrond en nog steeds... Uh, ...als ik zou zeggen ik, dat ik een PvdA-stemmer zou zijn... ...ik noem even wat, of een Pvd-stemmer... ...en ik zou, uh, ja, ik zou eigenlijk met, van, met een blij gevoel in mijn hart... ...naar partijbijeenkomsten gaan... En, uh, ja, ...en dan ook gezamenlijk de straat op... ...om voor die partijen lekker bezig te gaan... Dan toch zou ik me door dit soort taal wel een beetje... Ja, ik, ik weet niet. Zou ik me dan niet beleven... Ja, dat ja, staat ook in het bericht. De uitspraken van Rutte leiden onmiddellijk tot reacties. Daar bedoelt mee van... Ja, verontwaardering natuurlijk. Dus ja. ik denk dat hij ook een beetje, een beetje... Een stapje te ver gegaan is. Men is ja? hier nog niet aan toe, zeg maar. Men ja. heeft nog wel het idee van... Hé, hey, wat is dit? Uh, ja, precies. Ja, ik, ik, ik ga nog even eindigen met een hele mooie quote van uh, Cicero. Ik weet niet of jullie hem kennen. Uh, ik heb hem uh, niet meer meegemaakt. Nee, uh, Oké, okay, nou, het is, een dat die, is dat die meneer uh, waarmee je ons vandaag hebt doodgegooid? <laughs> nee, nee, nee. Nee, ik denk je altijd over de menselijke waardigheid die gekrenkt oh, ja. wordt. Dus ik ja. denk, nou, een mooie uitstrak ja. van Cicero. Niets ja. is pijnlijker dan krenking van de menselijke waardigheid. Niets is vernederender dan slavernij. Menselijke waardigheid en vrijheid zijn ons van nature aangeboren. Laat ons die dan verdedigen of met waardigheid sterven. Mooi ja, ja. Het is een uh, mooie orator uh. ja, maar laten we ja, niet ja. vergeten dat Ciso eindigde met uh, zijn tong afgesneden tegen een spreekgestoelte gespijkerd en zijn handen afgehakt. dat zegt iets ja. over de onderdrukker hè? <laughs> wil jij zo graag op het spreekgestoelte staan Hier, hartstikke idee ja ja ja, ja daar was hij zelf ook niet wel we op de gaten nu maar ja. Ach, ja. nee maar dat is menselijk ja, ja. het is iemand die de waarheid zegt over bepaalde aspecten hm. uh, ja, die hoeft niet altijd een uh, een, een persoonlijkheid zelf te bezitten. En dat is ja, daarom is de aanval, de drogheden op de man of op de man spelen ook relevant natuurlijk. Ja. Maar... We gaan even naar uh, de Amsterdamse brandweer, uh, als je het niet erg vindt. Nee, ik, ik kan geen bruggetje maken van Cicero naar de brandweer, <laughs> maar... Uh, <laughs> Cicero stond altijd brandjes te blussen op zijn spreekgestoelte. Ah oh, ja. ja, de Senaat, de senaat ja. <laughs> uh, Amsterdamse brandweer uh, stopt met overwerken. Hulp <laughs> is mogelijk vertraagd. Uh, nou, als dit geen pleidooi is voor privatisering van de brandweer, dan uh, werkt het ook niet. Ja, er wordt altijd, altijd uh, gezegd... Ja, zonder overheid geen brandweer en, en wegen en zo. En je hebt steeds weer het idee dat al met die... Met de overheid ook niet. Nee, zonder, met de overheid ook niet. Er loopt steeds meer spaak. En nou zeggen ze dus, ja, we gaan, we, gaan, uh, we gaan niet meer overwerken. En dat resulteert erin dat we wel eens later kunnen zijn... dan de burger van ons gewend is. Ja. En er staan minder auto's op de straat. En dan gaat het erover dat ze uh, momenteel kunnen... Ze, uh, met hun 55ste en 59ste met pensioen, ik weet niet wat daar het verschil tussen is, maar dat zal wel wanneer je uh, in dienst bent gekomen, well, afhankelijk van het aantal dienstjaren. De vakbonden willen daar minimaal, maximaal twee jaar bovenop gooien. En de, de leiding van de brandweer wil dat mensen vier tot zeven jaar langer doorwerken. Dus dan zitten ze eigenlijk net zo lang als, als uh, gewone mensen, zeg maar. Mm -hmm. <coughs> Nog iets korter zelfs. Ja, maar ja, dat oh, overwerken, dat is ook, ik weet niet precies hoe dit in Nederland zit, maar ik begrijp dat in Amerika is dat altijd een uh, heerlijke geldtank is dat. Als de politie, dit vinden ze geweldig, overuren, want die worden dan nou ja, 150% betaald of 200%. Hm. Dus dan ja, die re regelen de van zaken vaak zo dat ze overuren moeten draaien, maar. Ja. Uh, ja, daar kunnen ze gewoon goed aan verdienen. Maar ik weet niet of dat in Nederland het geval is, maar. Ja. Ja. ...kennelijk like, heb je er ook niet zoveel meer aan in die brandweer. Uh, ik weet niet wie van jullie wel eens de dokie ...Privatize Everything heeft gezien... ...van, uh, van John Stossel. Uh, nee, die heb ik niet gezien. Nee. Oh ja, okay. dat is echt uh, een geweldige doku. Daar komt hij allemaal met uh, praktijkvoorbeelden aan... ...van dingen waarvan men altijd zegt... ...ja, maar dat kan je niet privatiseren... En dan heeft hij dus een voorbeeld gevonden waarin het wel geprivatiseerd is, zoals bijvoorbeeld de brandweer. En die ja. doen het gewoon beter dan de gewone brandweer. ja. Dus, uh, maar dan moet je een bijvoorbeeld een abonnement nemen op die brandweer. En dan, uh, als er dan uh, brand is, dan komen ze als, zijn ze bij de kippen bij om je, om je brandje te blussen. Ja. Het was ook vroeger privé, want bij veel van die dingen wordt dan gezegd van uh, ja, dat kan je niet zonder overheid, is het ondenkbaar, ja. maar dat was ook was vroeger privé. En de politie was vroeger ooit particulier, dat is ergens pas in de 19e eeuw kreeg de eerste overheidspolitie, dus in Londen geloof ik. Ja. ja, en ik weet ook dat in de Amerikaanse spoorwegen, dus dat praten we eigenlijk een beetje zeg maar over de internetboom van de, van 100 jaar geleden, uh -huh. uh, daar hadden ze ook een privépolitie op de, uh, ja van elke spoorwegmaatschappij had een soort privépolitie om de, ja, orde te bewaken op de treinen. En die politie moest die stond bekend om onze efficiëntie en beleefdheid. Dus ze moesten, ja, ze konden natuurlijk niet de mensen af gaan rossen bij de minste verdenking, want dan zou je klanten verliezen. Mm -hmm. Maar je kan ook niet helemaal niks doen, want dan heb je allerlei zakkenrollers en eh, dan raak je, je klanten ook kwijt. Dus de politie wist heel goed een balans te vinden daartussen, zeg maar. Dat moest natuurlijk ook om te kunnen overleven en concurreren met alle andere maatschappijen. Ja, ja. Hm. ja goed. Uh, dan gaan we even naar het uh, volgende bericht toe. Noorwegen dichtbij het verbod of verkoop van benzineauto's in uh, 2025. Wow. Hallo. Ja, Noorwegen uh, is heel erg, nou heel erg gereguleerd. Je weet sowieso in Noord-Europa hoe dat gaat met de drank. Uh -huh. En ja, uh, ze hebben volgens mij de FM-eten daar ook al afgeschaft. Ook, ook uh, van, uh, van bovenaf. Hè. De overheid die dat uh, helemaal reguleert. En... Uh, uh, nu gaan ze benzineauto's afschaffen. Ja, omdat, in ieder geval verbieden, ja. Niet omdat de markt het wil, maar gewoon omdat, uh, nou, omdat de heren en dames in het parlement vinden dat het maar eens uit moet zijn met uh, benzineauto's. Hm. En dat heeft natuurlijk nogal wat uh, gevolgen. Ja. Zo, zo dat er veel meer... Uh, hè, want ja, Als je dat gaat invoeren, dat betekent sowieso dat er een, een behoorlijke mate... Uh, ja, er, er komt veel meer vraag naar stroom. Yeah. Dus van wat dat met de stroomprijzen gaat doen, hoe moet al die stroom worden opgewekt? Ja, kolencentrales denk ik, de kerncentrales ja. de vraag niet aankomen. <laughs> Inderdaad, nieuwe kerncentrales. Kerncentrales zijn natuurlijk CO2-vrij, uh, maar zijn onverzekerbaar. Dus je ziet heel vaak dat kerncentrales dat die veel uh, overheidssubsidie krijgen. Uh, nou, uh, over windmolens en zonnepanelen. Eigenlijk hetzelfde is ook allemaal subsidie. En eigenlijk de enige rendabele manier om, uh, om, uh, om stroom op te wekken... ...dat is dus met inderdaad de kolen- en gascentrales. Ja, verstuur dan zo, hè? Nou, ja, aan de andere kant... Uh, ...de Noors zijn natuurlijk ook weer, uh, weer, weer van die grappenmakers... ...die, uh, die dan ook op zo'n Parijs-klimaat... Uh, Conferentie, ook wel weer wat akkoordjes tekenen. En ja, de vraag is, als je, als je het allemaal wel optelt, hè, want het is zomer 2025, ja, hoe reëel dat het dan uh, is, dat is natuurlijk maar de vraag. Mm -hmm. En uiteindelijk is uh, de arme burger uh, die het weer mag betalen. Uiteraard, ja. Maar ik weet niet of het echt gaat gebeuren. Maar het lijkt me... Ja, je, ik weet niet precies wat die gedachte daarachter is. Je krijgt dan vaak niet wat je, wat je wil. Want uh, wat je wil, wat veel mensen willen, is in een, uh, een schone omgeving wonen. Niemand heeft een uh, probleem mee om lokaal. Hè. Zelfs als het met kolencentrales is opgewekt... Als die je straat uh, heel schoon is, dan vind je dat fijn. Dus een elektrische auto is best wel wat te zeggen voor een elektrische auto. Nou, ongeacht waar de stroom vandaan komt. Maar ik denk dat dat automatisch iets is als mensen genoeg te besteden hebben. Dat zal zoeken naar het vergroten van welvaart. En uh, ik denk dat uh, automatische rijdende auto's en uh, auto's die uh, niet, niet zoveel vervuilen, dat, dat, uh, dat hoort er allemaal bij. Maar wat ik hier vooral zie gebeuren is dat je, nou dan verbied je bijspreker, uh, benzineauto's of alle benzinevoertuigen. Nou, en dan uh, krijg je altijd. Weer dat er dat bepaalde specifieke voertuigen, ja, daar is niet een elektrische variant van, en die zijn wel essentieel om bepaalde publieke taken te vullen. Dus er moet of uh, ja, van heel veel gemeenschapsgeld moeten dan geforceerd een elektrisch model van komen. Of een ander alternatief, of ze moeten dan toch weer in hele kleine mate en relatief duur benzine gaan doorsluizen en dan weer uitzonderingen geven. Je haalt jezelf heel veel ellende op de hals. Ja, als, het, als het puur het is, het nut van de burger, ja, dan moet je eigenlijk een beetje ruimte geven. Dan komen ze vanzelf hè, met een genoeg welvaart ook bij de behoefte aan om uh, langdurig, gezond en schoon te leven. En uh, ja, met dit soort, als je het afdwingt, en dan is het meteen, uh, dan vaak wordt dat ook weer gebruikt door bepaalde bedrijven, bepaalde. Uh, Producten dan op die markt te forceren. Dus dan in plaats van dat die elektrische auto moet gaan concurreren met de, uh, als substitutie van benzineauto's, ja, verlies je die hele, die hele stimulans. Nou, dan, dan, zie ik het hele, dan zie ik het hele product in duigen vallen. dan ja, nou, is Noorwegen niet zo'n hele grote markt. Maar het is toch, uh, ja, dat is die tendens. Dat je mensen die willen het graag sturen, en dan precies wat ze voor, de hand, voor elkaar willen krijgen, dat, wordt dan, ja, dat verliezen ze eigenlijk. Dat is, eigenlijk, ja, dat, is dat verhaal. Als je, starten, wat is dat? als je zand probeert beter te houden, als dus je het, het hart in knijpt, dan loopt alles weg. Nou, dat, dat is dit ook. Als je, als je wil zo graag groen leven, dat je iedereen bij de strot pakt, ja, en dan wordt het onbetaalbaar duur, maar en duur, dan uh, klapt het en dan gaat iedereen weer uh, substitueren en uh, uitwijken naar nog vervangendere uh, dingen. Terwijl het, uh, ik denk dat het een hele normale menselijke progressie is om uh, schoner en efficiënter en zo te gaan leven. Het, uh, dat, meen ik, dat denk ik wel. Ik denk dat je uh, de landen die qua productiviteit het uh, grootste of het hoogste ontwikkeld zijn, die hebben toch ook los van dat ze geforceerd waren hebben ze toch al die beweging naar groener er zijn ook bedrijven, genoeg bedrijven die helemaal niet worden gedwongen door overheden die juist uit zichzelf graag willen laten blijken dat ze groen zijn en ik denk dat die dat is veel, want dan krijg je de concurrentie, dan heb je dus die volle vervuilende alternatieven die zijn er gewoon, en dan worden die andere alternatieven, die moeten ja, zo sexy en zo goed worden gemaakt dat ze zelfs mensen die er bijna niks om geven... Ze ...over de streep gaan halen. Dat is wat, wat zo iemand wil. Die uh, schonere spullen maakt. En ik denk dat dat een hele goede kracht is. En ik, ik ben bang dat we dat gaan... Hè, ...dat gaan we zeg, het kind met de badwater weggooien... Ik zie dat wel gebeuren in Nederland ook. Dat je allemaal, en dat gebeurt al dat je allemaal van die regels hebt. Uh, ook met betrekking van gloeilampen of zo. Je, je, je schakelt gewoon concurrentie uit. En het uitschakelen van concurrentie is eigenlijk altijd slecht voor het eindproduct. Het beste wat je kan hebben voor het ontwikkelen van een super uh, energie, uh, milieuzuinige lamp. Is dat je alle de alternatieven ook mag kopen. En dan, dan, word je, dan, dan wordt het geslepen. Dan is dat een rivier die overal langs elk steentje slijt. En zelfs de grootste rots wordt op een gegeven moment zo'n klein steentje dat het met de stroom mee. Kan. En zo is het ook met het gebruik van ouderwetse vervuilende technologie. Die moet het helemaal vrij laten en dat, dat loopt dan uiteindelijk mee. En door het af te dwingen, ja, dan krijg je. Wat, als jij nu een, een producent bent van een lamp, die. Nou, je gloeilampen zijn er toch niet. Dus dan maakt het uit als jouw kutlampje, maar. Uh, uh, uh, 100 uur brand. En dat het uh, drie keer zo vervuilend is om te produceren dan een gloeilamp. Dat maakt niemand wat uit. Want die gloeilamp is er niet meer. Die is, er, die is niet meer te substitueren. <laughs> dus wat maakt jou wat uit? Nou, mensen gaan naar de winkel. Dan zien ze die andere lampen. Nou, een beetje groei is misschien wel 20 euro. Nou, dat zijn ze niet gewend. Nou, een, gloeilamp, een gloeilamp is niet 20 euro. Dus dan wordt al die meuk van uh, 1,50 euro, 2 euro wat gekocht. Nou, dan ligt uh, die, hele, die, die ligt helemaal vol met allemaal van die uh, crap. Nou, die zijn echt ja. <laughs> lang leven het groene milieu een bewuste lampje. <laughs> ja, ja, ja. ja, om nog even terug te komen op Noorwegen. De, de, de, dit plannetje komt van de vooruitgangspartij. Uh, ik, ik weet niet hoe je dat in uitspreken in Noors. De Fermskrieg Partij of zoiets. Uh, dat is een uh, progressieve partij. Het is de derde partij in, uh, de, in uh, Noorwegen. En die zitten in de regering samen met uh, Heuien, of Heure, Dat is de rechtsconservatieve partij. Uh, de tweede partij in dat land. En ja, die hebben dat in ieder geval dat plannetje bedacht. Dus, uh, ja. Ja. Dat is, dat is uh, waar het vandaan komt. Nee, goed joh, nee, dan gaan we even naar het uh, volgende bericht toe. Ja, de, de, de agenten. We hadden het al eerder over. Agenten vinden tienduizenden euro's in een auto. Ja, ja ik vind de term vinden daarbij zo apart. De politie ja. van Brabant die hebben zaterdagavond in een auto met Franse nummerborden tienduizenden euro's gevonden. En dan uh, denk je van, oh ja, stond de deur open of zo. Of, uh, maar nee, de auto viel op wegens het opvallend rijgedrag van de chauffeur. Dus ze zetten de auto aan de kant, ze arresteren de, de bestuurder of de en de en de bijzitter 23 25 jaar oud en en jat het jatten hun geld en de politie onderzoekt de herkomst van het geld maar werd dus natuurlijk overal in beslag genomen en uh, gearresteerd ja. en uh, aangetroffen er werd een pakket met geld aangetroffen dus dat, ja, dat is, dat is taalkundig. natuurlijk, helemaal fout. Ze, ze, ze hijjacken gewoon een auto en uh, stelen mensen hun geld. Het is een beetje denken aan Dick Turpin. Die, die sprong uit de bosjes toen er een uh, koets voorbij kwam uh, gegalopeerd. Ja. En uh, die, ja, die trof toevallig een uh, kist met goudstukken aan. <laughs> ja, gevolg <laughs> Gevonden. Want deze ga je confisceren. <laughs> in slag nemen. Stand and deliver. <laughs> ja, ja. En De media gaat ook helemaal mee in gebruiken. Ja. De, de media is zo typisch voorbeeld van wat we het net noemen, van die van die slaven die. Die gewoon al zitten te zoeken naar de argumenten om hun heerser aan de mond te praten. En om die, om die laars te likken. <lacht> dus het is echt, uh, ja. Ik bedoel, de media is waarschijnlijk gewoon vrij om te zeggen. van, nou, De politie heeft, uh, heeft met geweld een bestuurder aangehouden en zijn geld gejat. Ja. Dat zou ze ook gewoon kunnen zeggen. Zeg. Maar, dat, maar dat doen ze niet. Omdat, uh, niet omdat het waarschijnlijk niet zou mogen. Maar gewoon omdat ze geprogrammeerde slaven zijn die gewoon heel graag die richting uitdenken. En het andere en het is een ander berichtje dat er daar staat... dat uh, gelijk daaronder staat... dat er dan, politie helpt zwanen bij oversteken. En dan zetten ze een <laughs> met een zwaailicht... zetten ze de weg af om de zwanenfamilie... over te laten steken. Met een fotootje erbij, heel vertederend allemaal. <laughs> en dat is ja. ook een groot stuk PR... wat, ze de, wat de media er ook weer... gelijk maken. Het was grappig zijn al geweest als er stond van... Um, bezorgde burger die schans zo laat oversteken enkele minuten eerder... heeft boete gekregen. Oh ja... Yeah. <laughs> Ja, over wat nou uh, politie neemt de zwanenfamilie of kinderen van zwanenfamilie in beslag? <laughs> ja. Nee, ik kan me heel goed voorstellen dat iemand anders... Dat is altijd wel een mooi gezicht natuurlijk als een zwanenfamilie oversteekt. Er zijn wel andere mensen die denken van nou laten we dat eens eventjes... Uh, ja, dat ja, laten zijn. we even uh, voorzichtig mee zijn poep. en we zetten de weg af. En dan krijg je inderdaad ook... Uh... Dat is ook weer zo'n woord. Krijg je een boete? Net alsof je wat krijgt. Hè? Je moet ja. gewoon geld betalen. Maar, maar ja, dat dus is haast niet te vermijden dat je zelf het woord krijgt gebruikt ook. En de, en de politie deelt hem ook uit, die boete. Dank. Jij krijgt hem en de politie deelt hem uit. Het is Net alsof je wat ontvangt. Ja, of gewoon in de winkel bij de HEMA boetes. Als je het echt zo graag wil hebben dan. Uh, gewoon. Uh, ja, of bij de Albert Heijn. Als uh, je je ja, winkelwagentje dubbel parkeert. Dan uh, hup, gelijk een prent. Ja, als je daar door de gangplaats van de winkel uh, rent. Met je wagentje, ja. dan word je geflitst. Ja, <laughs> of als je te zwaar beladen bent, want dan heb je natuurlijk uh, op het wegdek, heb je dan extra belastingvorm voor jouw karretje dan op het wegdek. Te veel uh, drie bier erin bijvoorbeeld. Nou, dan moet je extra wegenbelasting betalen, denk ik. <laughs> ja. ja, maar er zijn ook manieren om uh, boetes te omzeilen, hè? Bijvoorbeeld uh, de, de blafboete, oftewel de hondenbelasting. Ja, een BV'tje maken. Toch? Ja, BV'tje ah, ja, maken. <laughs> dat is iemand die de poging heeft gedaan, hè. Hij had zijn hond uh, verkocht aan de BV. Eh? Ja, dat uh, mag eigenlijk niet. Want uh, wat werd er gezegd? Alleen uh, ja, want een BV is eigenlijk een rechtspersoon, hè. Dus die heeft eigenlijk dezelfde eigenschappen als een persoon. In Amerika is het ook laatst een zaak over geweest dat een, een rechtspersoon ook gewoon een persoon is. Yeah. En waar de grondwet voor geldt en zo. En ja. dat is hier eigenlijk ook zo. Ja, het wordt gewoon een rechtspersoon genoemd. Maar er wordt dan wel gezegd hier, het was, het was ook door een fiscalist aangespannen dit over, maar volgens de lokale ambtenaren is het houden van honden aan, namelijk alleen voorbehouden aan natuurlijke personen. Dat betekent dat alleen mensen en niet bedrijven de macht kunnen uitoefenen over een hond. Dus dat zeggen ze een bedrijf kan niet de macht maar het, het is natuurlijk altijd zo. hè? Ook over een, uh, ja, over een willekeurig kapitaalgoed, een vorkheftruc of zo. Daar kan alleen een mens de macht over uitoefenen en niet een bedrijf. Maar Echt. toch zullen ze zeggen: nou, de voorkeftruk kan wel eigendom zijn van het bedrijf. En het bedrijf kan daar macht over uitoefenen, maar de hond niet. Daar kan alleen een mens macht over uitoefenen en niet een bedrijf. Maar ja, het slaat natuurlijk nergens op al. Dat zijn allemaal ficties, fictieve verzinselen die. Die, ja, wet aansprakelijkheidsbescherming Dat is eigenlijk om, uh, ja, om een soort transparant scherm te maken waar je dan als ondernemer achter kan zitten en dan ben je, ben je een soort half slaaf. Dus de winst die kan er wel doorheen lekken, maar de, maar de verliezende aansprakelijkheid die worden tegengehouden door de, door de wetgever dan. Dus dan ben je als ondernemer, mag je ook een beetje meeproeven van het heerserschap, zeg maar. Een heel klein beetje. Ja, dat is wel raar, omdat paarden zijn toch heel lang gebruikt in, uh, van allerlei taken in, van een bedrijf? Ja, dus je zou zeggen een paard, dat, dat kan ook onderdeel van een bv zijn, een eigendom ja. van een bv. En ja, tot na de oorlog had je zelfs de hondenkarren. Dus, uh... Ja, dus waarom, waarom een hond niet? Dus ik op zich vind het... Uh, ...en de leuke poging van Dick-Jan Bos uit Waal... Uh, ...zijn op opnames een BV te zetten. Uh, uh, uh. Prachtig. Nee. Ja. Ja. Ze waren maar hond, niet als directeur van een BV. Ja. Ja, <laughs> ja. ja, dat werd al van de grap gezegd... ...maar je denkt dat, dat hij geen directeur wordt? Dat ja, ja. zou ook nog wel grappig zijn, natuurlijk, maar... <laughs> Oh, maar ja, ja, ja die staat toch dat hij wel overwonnen heeft. Oké. Okay. Alleen, het ging slechts over 2014. Er lopen nog bezwaarschriften over de volgende twee jaren. Mm. Dat was het, het argument van de ambtenaren was dus dat uh, het houden van honden alleen mogelijk was door natuurlijke personen. Mm -hmm. <coughs> En hij voerde als argument op, ja, maar dan wil ik ook de kosten die ik maak aftrekken van de belasting. Ja, dat is een rond. <laughs> ja, dan krijg je natuurlijk altijd, net zoals mensen zeggen, ja, als ik ook mijn spaargeld belasting moet betalen, dan wil ik ook uh, mijn rente van mijn schulden kunnen aftrekken. Ja, van belasting. precies. Dat is natuurlijk ook ja. wel logisch eigenlijk. Ja, die logica is helemaal zoek, want die, die betekent rente, ah, ah, aftrek, die gaat er dan waarschijnlijk aan. En uh, die spaarrente die slaat al nergens meer op met dat fictieve rendement, met de huidige rente. Ik geloof dat, dat, er, dat er 1 biljoen dollar nu negatief rent sfeer zit. Ik denk je dat dit nog navolging gaat krijgen, want dat, dat is wel altijd zo. Als, als er ook erg maar één maas in de wet is, hoor, dan uh, zie je meteen dat er een, een, een, een scheur in de stuur dan. Dan denk je, wauw. Ja, het is een dure grap om een BV op te richten. En Meestal ja. gaan ze heel snel een reparatiewet maken. Uh. Ja. Mm -hmm. Nou, zijn we uh, benieuwd. <laughs> ja. Gaan we even naar het uh, volgende bericht toe. Uh, het volgende bericht is uh, oorlogje tussen twee grote bedrijven. Heeft, uh, ik zie hier Walmart staan. Het heeft te maken met een, uh, een Visa-kaart. Ja, Visa die had uh, kritiek. Oh. Ja, want die zei uh, Walmart, jullie stellen jullie uh, financiële belangen voor de belangen van de klant. En toen heeft uh, Walmart gezegd, ja, we bemoeien jullie mee? En heeft gewoon uh, Visa naar de deur gewezen, dus als jij... Een, ...Canada naar de woonmarkt gaat... Hm? ...dan kun je niet meer met Visa betalen. Oké. Okay. Mm -hmm. ja, nou is Visa natuurlijk... Uh, ...nou ja, je, je hebt overal Visa... ...en je hebt niet zo heel veel verschillende betaalsystemen... Hè? ...dus het is gewoon heel moeilijk... ...om een betaalsysteem uh, te introduceren... ...en je hebt heel weinig concurrentie op die markt... ...ook, uh, ook door overheidsgrijpen... Uh, uh. ...dus het is, wel een, uh, ja, het is wel een stevige set... Hè? ...ik bedoel, ja, naast Mastercard... Uh, ...heb je natuurlijk American Express en Mastercard, dus je hebt eigenlijk maar drie grote spelers en daar, daar, daarnaast houdt het helemaal op. Maar op zich, een bedrijf mag toch zelf bepalen wie uh, met welke kaarten uh, daar gaat betalen. Eigenlijk nou, zou het toch verder kunnen trekken, de, de, de supermarkt hier die zou mogen zeggen van nou, ah, accepteren geen euro's meer, vanaf nu mag je alleen nog maar met uh, dollar betalen ofzo. Nee, nee, inderdaad. Maar het is, het is, het is wel een set die niet heel veel voorkomt. Dus het is wel niet dat, uh, ja, dat, dat eigenlijk bedrijven zeggen van een, een, een algemeen betaal, geaccepteerd betaalmiddel. Want wij gaan het niet meer, uh, accepteren. Dus misschien is het wel de eerste, het, het eerste aanloopje richting, uh, bijvoorbeeld, uh, dat de winkel kan zeggen, nou, hè, wij accepteren voortaan alleen maar bitcoin. Ja, dat is een, op die manier is het inderdaad wel, uh, ja, positief, ja. Dan zou het eigenlijk nog meer navolging moeten krijgen. Ja, mag jij een bepaalde uh, valuta niet? Of een uh, ja, uh, bepaalde betaalmethode vind je gewoon onsympathiek Of hebben uh, bepaalde bedrijven een grote mond? Nou, neem de vrijheid en, uh, en kies voor de betaalmethode die je zelf goed vindt. Ja, maar ja natuurlijk naar de klant toe. Ik bedoel, de, op zich zou een winkel eigenlijk... Het is in het belang van een winkel eigenlijk... dat het er met zoveel mogelijk betaalmiddelen betaald kan... Kan worden. Ik bedoel, dan, dan, dan is het juist niet echt logisch dat je iets uitsluit. Maar ja, goed, als ze dat willen doen, prima. Ja, ik denk dat als het zeg maar echt relevant zou worden, want ja, hoeveel alternatieven zijn er nu? De meeste mensen hebben toch alleen maar een bankpasje en cash, lijkt mij op dit moment. Creditkaart heb je dan natuurlijk. Nou, ik denk dat je met creditkaart pinnen en cash en contactloos betalen, ja, dan heb je toch wel eigenlijk de grote dingen. Ook online gaat vaak via PIN of via, dan via Ideal bijvoorbeeld, of via bank of via creditkaart. Dus dan blijf je zelfs in die groepen zitten. En ik denk, op zich denk ik dat er helemaal geen probleem is op het moment dat je zou stappen naar een, ja, goed hè, de, als het echt zou bestaan, dan zouden er vast nog creatieve oplossingen komen. Maar op het moment dat er heel veel geld aanbieders zijn, dan zou het ook heel goed zo kunnen zijn dat er een soort meta-valuta weer komt. Een soort organisatie die alle valuta's die enigszins betrouwbaar zijn, evalueert. En ja, dat die, die dat zeg maar weer hanteert. En die zou bij spreken weer een soort meta-valuta kunnen uitgeven. Dus dat is dan gebaseerd op, <laughs> op 8 of 10 of 12, uh, weet ik veel, veel betaalmethodes. En dan, maar dan kun je weer met één soort pasje of één soort uh, nummertje of één soort uh, briefje Bedoel uh, je dan kun je uh, betalen? Een metafolute van Bitcoin, Ethereum, nou, Dogecoin, ja, <laughs> Litecoin. Ik, ik bedoel maar, ja, nee, maar dat, ik, ik zeg niet dat het zo moet gaan. Naar CoinDash zou het zoiets kunnen komen. Op het, als het relevant is, hè, dan, komt, dan is de hele. De hele markt is zo creatief, dan komt er vast een hele goede oplossing. Maar dit is, dit zou ik zo kunnen bedenken. Ja, je zou je zoiets met een metavaluta kunnen oprichten. Nou ja, dat soort zaken. Of je kan uh, een soort tussenpersoon, dat jij dus zeg maar uh, bij de kassa uh, zeg maar een soort systeem hebt, dat al die zaken uh, uh, hanteert. En dat dan van hele kleine uh, vergoeding, zeg maar een andere maar, uh, organisatie, uh, alle chats. Die, of alle, ja, of alle, de, alle handelingen die, doet. Pas je die automatisch uh, omrekenen. Ja. ja, dus als een klant kan met uh, welke van de dertig betaalmethodes die men wil aankomen. Nou, dat is een soort interface die uh, handelt dat af. En de, de winkelier krijgt gewoon in zijn gewenste valutacombinatie terug wat hij wil hebben. Ja, we, ja. Dat zou prima kunnen. Had met de EU had het ook best gekund. De, in plaats van de euro had je ook gewoon een soort, ja, een soort uh, algemene netwerkje. van uh, een soort sub, uh, de kunnen regelen. Maar uh, het is ingewikkelder. Hè? Op zich is het beste één munt. is ook alweer heel gemakkelijk, natuurlijk. Ja, maar wat zeg je nou je Klaas? Dan had, als, de, als daar, uh, als daar dan had die gast had. Van, de, van de ECB geen baan meer gehad. Nee, maar dan. Uh, <laughs> Daar is de hele euro voor opgericht. Ja, nee, maar kijk, als, als de, dat zou ook heel goed kunnen zijn. Dat als uh, mensen de vrijheid hebben om dus allemaal voor te kiezen, dat er toch, dat zie je al vaker met de populariteitswedstrijden. Dat er toch eentje de groter wordt. Nee, ja, dus uiteraard, uiteraard. Bepaalde popartisten zijn het allergrootste ten opzichte van alle anderen. Ja. En, uh, maar ja, gewoon een bepaalde valuta's zullen ook het allergrootste zijn ten opzichte van alle anderen. Ja, maar die zullen maar een tijdje weer populair zijn, daarna de alles weer in de populair, populariteit zou, komt er weer zou, een andere. ik weet het niet. Ja. Met dollar andere, hebben we het ook niet eeuwig. Goud, nee, maar goud heeft eigenlijk nooit echt uh, volledig ingeboet aan populariteit. Ja. Het is nooit zo geweest dat mensen zeggen, hebben gezegd: van, nou, ik dat goud, zet het goud gezet, ik kan maar gewoon op straat ja. buiten de deur. ik wil het niet eens meer dat het plek in neemt. Er uh -uh. is een, een, een goud een uh, goudinflatie geweest, hè? Toen uh, de, de Portugezen en Spanjaarden op veroveringstocht gingen in Zuid-Amerika, kwamen ze met scheepsladingen vol goud ja. Europa binnen, en toen dat heeft geleid tot een inflatie, waardoor het op een gegeven moment zo waardeloos werd. <laughs> Ja, want volgens mij er is niet zo heel veel uh, goud in de wereld. Tenminste ja. niet wat wij in omloop hebben. Uh -huh. Volgens mij als je... Een, een, ja, ik, ik weet niet precies wat het is. Maar volgens mij één etage van een, een warenhuis uh, zou je er niet eens mee kunnen vullen, volgens mij. Ja, ja. Dus uh, ja, het is vast wel een uh, Wikipedia-pagina waar het precies op staat. Maar ik geloof dat het echt in... Laat uh, nou, ik het wel om een paar ton. Maar, uh... Ja, dat het echt om... Uh, het gaat om in de honderden vierkante meters, geloof ik. Ja, als ja, je het ja. nou afmeten. Maar goed. Ja. Uh, Rus, Kostenrelatie bij ex-vriendin. Oh kijk, dat zijn we al De kosten in uh, doorberekenen. Ja. ja, dat was een, een Rus uit uh, Krasnodar. Komisch systeem. En die ging op een romantisch uitje naar de Krim. Oké. Okay. Waar de vrouw die had daar verwacht een huwelijksaanzoek te krijgen. En toen kwam het huwelijksaanzoek niet. En uh, toen maakte ze het uit. Toen zei hij Ja, maar dan. Dan, uh, dan, dan moet je gaan hij, betalen voor je uitje. <laughs> moet je al betalen voor alle kosten die ik voor jou gemaakt heb. <laughs> toen kwam met het Had hij alle bonnetjes bewaard. <laughs> nou, dat is wel mooi. Toen Ik kan die uh, eisen die compensatie bij de rechter voor 535 euro. Uh, en dan dat hij in haar eigen zeggen niet verplicht was geld aan haar uit ja. <laughs> Ik heb nooit gezegd dat ik het haar cadeau zou doen. <laughs> nee, dat, ja, ik vind het wel. Het is natuurlijk zwak, maar het is ook wel weer grappig. <laughs> Moet ik geld uitdeden aan elke vrouw op straat? Zo citeert de Moskou Times en zaterdag. <laughs> ik vond het wel een grappig, uh, grappig verhaal bij Als je kijkt, hoe, hoe, een, uh, hoe zou een, een, uh, recht, uh, een rechtbank in een vrijwillige ja. samenleving hiermee omgaan? Maar ja, dat is vrij duidelijk. He? Je kan niet, uh, kijk, zeg voor dat Iedereen die aan mijn geld gaat besteden, mag gaan claimen dat ik uh, dat ik daarvoor aansprakelijk ben. Ja, dan uh, dan, dan, dan blijf je bezig. Stel dus voor dat je dat zou honoreren. Ik noem even wat. Ja, nee, je denkt van tevoren is er geen afspraak gemaakt van ja, als jij niet bij me blijft, dan kan ik alles terugvorderen ofzo. Zo'n contract is niet gemaakt. Dus, nee. ja, je kan dat, eh, elke verkoper, die doet een soort investering in een klant en, ja, dat is niet gegarandeerd nou. dat daar wat uitkomt. Want, uh, jij zegt, voor, je komt iemand tegen en uh, die vraagt, nou, heb je zin uh, om even wat te drinken? Ja, je wordt echt uitgenodigd. Ja, dan zou dat zou natuurlijk kunnen zijn, hè, op zich uh, is er niks mis mee dat je het zelf betaalt. Maar als je dan uh, altijd maar, uh, uh, ja, voor dat iemand kan zeggen, nee, uh, jij moet gewoon de helft betalen. <laughs> ja, dan dan kom je in een rare situatie voor voordat je je portemonnee niet bij je had. Ik noem maar even wat. Moet je dan, kan je dan verplicht gesteld worden? Iemand heeft je gevraagd, maar je moet toch met de afwas gaan doen of zo? Ja, je kan, je kan ja. van alles afspreken, natuurlijk. En dat is wat uiteindelijk gelder is voor een, recht, een rechtbank. Klopt, je kunt van alles afspreken, ja. maar dat is het punt. Er worden heel vaak geen afspraken gemaakt. Nee, dan, nee maar er zijn ook vaak wel uh, ja, wat dan uh, Walter Blok ook uh, impliciete afspraken noemt. Dus als jij een kopje koffie gaat kopen, op een en je vraagt niet van tevoren hoeveel het kost in je laag gelijk een kopje koffie aanrukken en je krijgt dan een rekening na van 140 euro waarvan je van ja, er is eigenlijk een impliciete afspraak dat dat een kopje koffie een bepaald bedrag kan kosten. Precies. En als het ja. daar heel veel boven zit, dan is de nou, ja, dat is wel restaurant zijn. verplicht om nee, is een goed aan voet. te geven, van, want waarschijnlijk had jij bij de rekening van 140 euro had je geen kopje koffie besteld daar. Nee, precies. Dus dan is het eigenlijk niet vrijwillig. En, en ja, zo kan je het ook. En een en, ander ik, voorbeeld wat we al uh, noemen een is, als je bijvoorbeeld een Iemand in een vliegtuig meeneemt, je hebt een vliegbuffet en je zegt: Kom maar mee. Ja, ga maar mee. En dan halverwege in de lucht zeggen: Nou, ik heb het toch, toch bedacht, dit is mijn privé-vliegtuig, mijn, mijn privé-eigendom uitstappen. Dan is eigenlijk ook: er zit een impliciet contract dat als je ja. eenmaal aan boord stapt, dat dat dan de bedoeling is dat je ook weer netjes van boord wordt gehaald op de grond en niet er halfwege wordt uitgeflikkerd. Dus er zitten wel een aantal, aantal ja, redelijke aanhalingen. Als jij uh, in het vliegtuig zit en iemand vraagt: uh, Ja, uh, we gaan alleen maar naar de, ...naar het vliegveld wat je dacht... ...als je nog een keer, twee keer bijbetaalt... Dat, ...dat is maar meer waar het om gaat... ...je wordt opeens voor opnieuw kosten... ...de afspraak is er op zich al... Maar ...je wordt opeens voor nieuwe kosten gezet... ...en dat is wat het raar maakt... ...en uh, ja dat... Uh, oh, yeah, ...als jij ergens zit en uh, je hebt nou, ik, een, uh, ...ik heb wel zin in een uh, broodje hamburger... ...ik noem even wat... ...en dan blijkt het broodje hamburger opeens 15 euro te kosten... ...en het was gewoon een diepvries hamburger... Ja, dan uh, kun je ook zeggen van nou goed, ik, ik weiger dit te betalen, toch? Of ga je dan zeggen, ja. oké, okay, ja, ik heb net zo'n ja, rechtbank... burger gekregen, maar ik ga toch gewoon netjes uh, 15 euro voor betalen. Ik denk dat een de private rechtbank, die zal, zal inderdaad zeggen, wat zijn, zijn normale te verwachten afspraken, die, ook als ze niet gemaakt zijn, zeg maar. En er zit een normale prijs aan vast, er zitten normale gedragsregels aan vast over zo'n vliegtochtje, ja, over een, ba een hamburger, over een kopje koffie. En ook over zo'n datingverhaal, zeg maar, van nou, ik ben een vriendin en wat wat... wat is normaal dat daar verwacht wordt. En daar zit eigenlijk ja. achter van, als je daar niet aan houdt, dan is het onvrijwillig, zeg maar. Als je opeens heel erg buiten de band springt uh, en de, dit voor gevallen dat er niks is opgeschreven, dan... Maar dit, dit ging over een grote vakantie, die is vrij duur, toch? dat niet... Nou, hij had rekeningen van de, van de laatste twee jaar, van allerlei drankjes en zo. Dat was maar 5, ah. 35 euro. Ja. Ja, het is ook een beetje raar dat uh, het is niet zo dat, ze, dat hij haar ten huwelijk vroeg en dat ze nee zei, maar het is meer dat zij verwachtte dat hij haar ten huwelijk zou vragen en dat hij dat niet deed en ze het toen uitmaakte. Ja. <laughs> dus eigenlijk was er geen goede uitkomst mogelijk bij nee. ja, ja, ik denk dat, uh, uh, ja, dat, dat dat de leidraad moet zijn van een, een transactie, moet vrijwillig zijn en als er niks is afgesproken, dan gaan we uit van wat de ander normaal verwacht zou hebben dat de rang van zaken was. Zeg maar. En als daar sterk van af, afgeweken wordt, dan had degene die daarvan afweek. Je had dat moeten zeggen van tevoren. Ja, maar ik verwacht eigenlijk dit. Uh, ik verwacht eigenlijk dat als ik jou... ...twee jaar lang af en toe een drankje zou geven... ...dat jij je zo zou gedragen. Ja, maar dat is raar. Dus in dit geval heeft ze niet gelijk. Maar ja, maar dan had, had ze dat van tevoren zeker... had ze dat, had ze kunnen zeggen... ...ja, oh, dat is raar. Uh, bekijk het maar. Uh, Tuurlijk. Wat is uh, de uitspraak van de rechter eigenlijk uh, geworden? Dat staat er niet bij. Oh, dat is wel maar, apart. Maar, ja, misschien is het, loopt het toch maar. Ja, ik denk dat hij dat, dat, dat, dat gaat verliezen... Wel. Maar ja, ik weet niet hoe terecht in Moskou in elkaar zit... maar het lijkt me sterk dat hij dat gaat winnen, dit. Uh, uh, uh. Goed, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Ja, minder sociale huurwoningen door verhuurdersheffing. Oké, okay, die smaakt iets duurder en dan is het gek dat er dat gewoon de verkoop, of de afname terugloopt. Ja, dat is, dat is iets waar mensen toch steeds weer van opkijken, geloof ik. Dat, ja, ja. Dus de grondregel van Libertariërs is altijd: als je dingen belast, dan krijg je er minder van. En als je ze subsidieert, dan krijg je er meer van. En dan gaat ze, ja, we hebben die, die minder, die hebben een verhuurdersheffing ving bovenop de sociale huurwoningen gegooid en raar, raar, wat gebeurt er? Er komen er minder van. Bij, bij bepaalde producten is het wel zo dat als je het duurder maakt dan uh, verkoopt het beter. Bijvoorbeeld Red Bull. Red Bull uh, verkoopt goed omdat het gewoon 2,60 euro is. Van een heel klein lullig blikje. Maar ja, mensen hebben zoiets. Maar dan, is het, uh, dan gebeurt er meer dan alleen maar het omzetten van uh, geld in een, in een waarde. Dan je koopt een idee. Ja, echt. Hey, ja, de je, de uh, Oostenrijkers zeggen altijd dat het een ander product is eigenlijk dan. Hè? Je bijvoorbeeld een, mijn oom had ook zo'n kledingzaak en had een jurk. En die kon hem niet verkopen voor, ja, weet ik veel, 25 gulden. En toen had hij hem alleen in de etalage gezet voor, voor 300 gulden of zo. En toen was hij binnen een dag verkocht. En de, het, dan de Oostenrijkers die zeggen van, ja maar wacht even, dit is niet zo dat hij een jurk van 300, hetzelfde is van, van 25. Want die jurk van 300, daar zit een stuk status bij ingebakken, zeg maar. Ja, uh. ja. Dus het is meer dan, uh, ja, meer dan alleen een prijsvariatie. Ik was een keer in Parijs, in hartje Parijs, bij vlakbij, ja, aan de Champs-Élysées was dat, of de, ja, daar rechts in de buurt van de Louvre. En ik wilde een biertje halen, ja. En ik ja, toen vlak... moest je een hypotheek nemen. <laughs> ja, 25 <laughs> euro voor een biertje. Uh. <laughs> ja. Ik heb een keer 40 euro betaald voor een ijsthee. Oh, je... Maar daar, daarin tegen heb ik ook eens in het centrum van Berlijn. Gewoon zeg maar, een van die straten die in het Monopoliebord zit, wij spreken, Friedrichstrasse of zo. En daar heb ik gewoon uh, in een uh, luxe restaurant zitten eten en dat was nauwelijks duurder dan in Nederland uh, in Leeuwarden ergens achteraf, zeg maar. Uh, uh, dat is, uh, uh, uh, daar gaat die Parijs er helemaal niet op en ik, uh. ik zou toch wel durven beweren dat Berlijn een uh, wereldstad is, wat dat betreft. Maar ik wel dat een straatje verder, dan bij een van de Turk daar en van achteraf steef je, en die heb je dan al meteen uh, naast het Louvre. Uh, uh. Ja, dan betaal je weer gewoon uh, 2 euro voor een uh, biertje. Uh. En locatie. Ga als een paar meter verderop. Ja, zo gaat het. Ja. Maar in ieder geval bij de hu sociale huurwoningen werkt het uh, kennelijk niet, hè. Dingen de prijzen omhoog gooien. Het nee. ja, is het al oude probleem van, van uh, die levercurve ook. Van ja, je gaat belasting mogen doen en dan krijg je meer geld binnen. Oh, en, en het is zelfs zo. Laatst in Australië vertelde een collega aan mij die kwam. Uh, de Australische regering had geloof ik een pakje sigaretten daar, ik dacht, 16 euro of zo. Ja. En dat wilden ze omhoog doen naar 25 euro. En toen zei de, het ministerie van Gezondheidszorg zei, ah, dat is mooi, want dan worden de mensen gezonder. En uh, de belasting zei, dat is mooi. En dan krijgen we meer belastinggeld binnen. Dus ze ja. dachten alle twee, dachten, de belastingen die dachten van nou, de consumptie blijft gelijk, meer belasting is meer geld binnenhalen. Ja. En de gezondheidsafdeling dacht van, ah, nou, meer belasting, dan gaan ze minder roken. Dus dan worden ze gezonder. Ja, precies. Dat, en dat, dat, krijgen ze, dat is, lijken ze maar die door te hebben. Dat, dat, nee, maar dat, in dat geval, in theorie is het allebei nog mogelijk. Hè? Ja, maar niet dus, allebei uh, tegelijk natuurlijk. Jawel, ja, kijk, als jij de kosten enorm omhoog doet voor je verdubbelde kosten, maar de omzet daalt maar met 5%, dan wordt er zeg maar minder gerookt. Maar de belasting ja, gaan wel omhoog, zeg maar. Dus dat ja. is het beide mogelijk. Maar je houdt wel dat jongeren bijvoorbeeld meer gaan roken als een pakje sigaretten duurder wordt. Omdat het dan status is. Ja, precies. Je ja. Ja. Ja, al die jongen met, met die dure gimpjes aan. En die merken onderbroeken die boven een spijkerbroek uitkomt. Die, die ja. gaan zitten paffen van, kijk mij hij is een badster zijn, weet je wel. Ja, roken, ja. Met een blikje Red Bull in de hand. Hm. Ja, van, uh, ja dan ja, wordt het echt zo gezegd zo van, jij kan niet eens roken arme een sloeber ja dat is een ja, voorbeeld van dat ja, ja, van... een product duurder wordt maar dat het dan eigenlijk een ander product wordt het dat wordt niet het meer zelfs, een sigaret ja. maar een statussymbool dat is het ook ja, ja. en er wordt dan een sociale huurwoning om te laten zien dat hij geld heeft <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> zo ver is het nog niet denk ik <laughs> ik, ik, ik kan me ik een kan sociale huurwoning veroorloven. oh man jij hebt het hangen. ja uh, ja wanser yeah. uh, dat ja, is wel, wel, wel zo dat als de belasting uh, inderdaad in sommige landen gebleken dat toen ze de belasting verlaagden, dat de belastingdienst meer geld binnenkreeg. Ja, levercurven. Ja, klopt. Ja, ja. Maar dat is ook logisch. Hè, de belasting is een kostenpost. Dus uh, ja, het, het gedraagt zich zoals elke andere kostenpost. Bijvoorbeeld ook uh, uh, ja, zoals energie of uh, huisvesting. Uh, als het duurder wordt, ja, dan wordt het gewoon moeilijker om uh, uh, continuïteit te waarborgen. En dat leidt tot uh, ja, faillissementen of tot andere dan de verlies. En als de kostenposten dalen, ja, als, je bij wijze van spreken, als de aardappels uh, de helft goedkoper worden, ja, dan is dat gewoon goed voor de patatzaken. Nou, en dat is hetzelfde met belasting. Zoals uh, de belastingen uh, worden verdubbeld, ja, dan uh, hebben we niet alleen patatzaken, maar ook zeker patatzaken, die hebben het veel zwaarder. En dan, uh, ja, zo gaat het. Ja, ja, ja. Heel logisch. Ja, precies. Uh, nee, goed, dan zijn we nu bij uh, de column van Henk. En uh, daarna is uh, Frank Karsten er met uh, uh, free private cities. Maar de eerste column van Henk. Dat is idee en daar nou zet ik de recorder uit. En goed, dan gaan we naar het uh, volgende bericht toe. Hallo, ik ben Henk en ik wil het graag met jullie over karma. Het, is, uh, het moment is rijp om daarover uh, te hebben. Uh, vorige keer heb ik het met jullie over de ziel gehad en uh, nou, er zijn de dingen in mijn persoonlijke leven gebeurd en ...in ons maatschappelijk leven... ...tijd is rijp om het over karma te hebben... ...een klein onderzoekje nagedaan... ...en uh, ik ben er weer van gegooid... ...ik ga het erover hebben... ...naar aanleiding van uh, drie berichten... ...de schietpartij in een homo dansgelegenheid ...in Orlando, Florida... ...dat is in de Verenigde Staten... Uh, de acties uh, van uh, Connection Buschauffeurs, omdat de ruiten werden ingegooid. En uh, de moord op Joe uh, Cox. Yo. Uh, een, een, een Britse politica die voorstander was van dat uh, uh, Engeland bij de EU zou blijven. Goed. De, laat ik eerst maar even uitleggen wat uh, karma is. Uh, karma wordt heel vaak uh, verkeerd begrepen... aan onze kant van de plas. En dat heeft ermee te maken... Ja, ...met dat wij toch heel erg door het christendom zijn beïnvloed. En voor ons ligt het veel te dicht bij de schuldvraag. Er hoeft maar ergens een tsunami te zijn... Een aardbeving, een overstroming of een aardbeving en een overstroming. En er staat wel ergens een seniele, katholieke, christelijke, protestantse priester op, geestelijke, die zegt... Nou, die tsunami in Indonesië, Thailand... Eh, dat gebeurde omdat... Eh, ze elkaar daar in de kont neuken. Wat ongeveer letterlijk was... wat eh, hij zei. Losbandig leven. In 2005 heb ik het over. Eh, nee. Nee, daar gaat het helemaal niet over. Eh, en... Het, het vreemde is dat... nu eh, een schietpartij... Eh, dichtbij is. Voor hun. Hoe is het ook niet over? Van nou... Er stonden te veel homo's in één disco. Dat is vragen om problemen. Ja. Um, dus um, dus de, die kijk kan eigenlijk uh, de deur uit. En karma gaat veel meer over hoe handel je in, in, in situaties. Hoe probeer je je eigen wereld en die van je om je heen uh, te verbeteren. En dankzij die moord op 50 homo's, we kunnen ook daar een paar van missen, weet je wel. Maar het is niet zo dat we allemaal elke avond in een homo-bar staan of zo. Hè? Dus uh, laat het probleem ook liggen waar het hoort. Dus. Uh, ja, dus dan kan je dus nadenken over van hoe verbeter ik de wereld. En dan besluiten heel veel mensen op social media om er uh, ja, toch een politiek verhaal van te maken. En, en, en dat is altijd, uh, vind ik, uh, lullig voor de slachtoffers. Ja, da daar rek je ze niet mee. Dus of je nou voor of tegen moslims bent of... Uh, uh, um, voor of tegen wapens of voor of tegen homoseksualiteit. Ja, het, het, het, het, het slaat niet aan op een of andere manier. En ja, dan heb ik toch ook veel mensen die zeggen van vrijheid te houden... Ja, ...zich toch een beetje als een mietje zien gedragen eh, op Facebook door... ...te gaan zeggen van nou, het is nu tijd om onszelf te gaan verdedigen... ...in uh, homobarren... ...ja, met uh, automatische vuurwapens. Een beetje een absurde statement, maar daar kwam het wel op neer. Ja. En, uh, want uh, nou, er werden automatische vuurwapens gepropagandeerd... ...en uh, nou, zo'n man die moest ook worden uitgeschakeld en dat soort dingen... en ja, het slaat allemaal de plank mis. En nogmaals, de vraag is van... Waar gaat het nu werkelijk over? En dan kom je meer in een soort... Ja, een spel dat heet uh, de dialoog gaande houden. En in plaats van... Nu de overtreffende trap zoeken. Want dat heb ik ook net gedaan. Um, en en um, weet je, daar schiet je geen fuck mee op. Ja? Dus... De, Ga met elkaar vragen stellen in plaats van gelijk uh, antwoorden zoeken en schuld vragen en weet ik voor wat. Want anders zeg je net zo goed van nou ze hebben het verdiend. Die homo's. Beetje staan, uh, staan zuipen in een bar. Zonder wapen. He? Stomme sukkels. Um, dus uh, nee dus het slaat allemaal niet aan. Dus hou erover op. Zou ik zeggen. Ja, dus uh, heb het uh, over van. Uh, ja, dat dat gewoon shit is, dat, dat, dat, het een, uh, ja, dat dit nou al een initiatie van geweld is en dat het, uh, dat het gewoon kut is. En, uh, um, ja, en een plaats dat gewoon buiten de, de wapenwet loopt, die we blijkbaar met elkaar aan moeten gaan om een beetje te gaan zuipen in de stad. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Cox. Het is uh, natuurlijk uh, lullig als je voor je mening wordt uh, doodgeschoten. Maar alles is tegenwoordig fucking politiek. Alles. Ja? En, uh, nou, en dan zegt uh, uh, Rutte van... Uh, het is toch wel lullig dat ze voor haar mening eh, doodgaat. Hè? En voor uh, de democratie... Nou ja, weet je... Dan valt wel meer dooi voor de democratie. In Syrië, Oekraïne... Weet ik het. Overal wel. Dus... Uh, ja, dus dan, gaan, dan zit men al te veel in de emotie. En met karma probeer je veel meer die emotie te overstijgen. En te zoeken... Naar... Ja, weet je... Wat, wat kan ik wel in, dit, in deze situatie toevoegen? Nou... Of uh, moet ik nou alles loslaten? In wezen gaat een moord op een Brits, Britse politicus of, uh, of uh, een schipentrep homo's gaat niet over ons. Zeg maar, in wezen niet. En uh, dus ga je niet gedragen als een relnicht of een. een, een, een een cynische politicus. Of weet ik veel wat. Het communiceert niet. Ja. Uh, yeah. Dus dan. Kom je ongeveer te lijken. Op, op. Op protesterende buschauffeurs. En. Buschauffeurs hebben maar één. één taak eigenlijk. Zo'n passagiers veilig vervoeren. En je zou denken, nou daar heeft een buschauffeur zo'n mooie stuurwiel en een gaspedaal, rempedaal, knippenlichten, ruitenwissers en zijn uh, mobielefoon of hoe dat ding ook precies heet, semafoon, uh, voor. Dat zijn zijn middelen. Stel, er is een incident. Je ruitje wordt ingegooid. Gaat het dan gelijk om schieten wegjagen van geboefte? Nou, nee, nee, je blijft buschauffeur. Je blijft mensen vervoeren. Maar wat deden onze buschauffeurs? Ze gingen, ja, staken. Ze maakten dit ook politiek. Nu zijn we er flauw van. En wat is het effect? Het communiceert niet. Ja, dus je kunt als buschauffeur er wel gaan, gaan staken en zeggen van... Uh, nou, we zetten het nu stil. Het is nu genoeg. Godverdomme, we trekken een streep. Maar wat is het fucking effect? We staan er mensen bij een halte. Want het was een spontane staking volgens mij. En waar uh, ja, blijft die fucking bus? Het communiceert niet. Ja, je hebt maar één gelegenheid voor communiceren. En dat is als het daadwerkelijk gebeurt... En in veel gevallen, als nou, je met een, een machinegeweer zit te zwaaien. Nou, in heel veel gevallen ben je al te laat. Ja? Dus het, ja, het enige wat je dan nog kunt doen is de shit accepteren. Ja? En dan kun je met je bus nog wel zeggen van... ik zet het daar eraf bij uh, de politiestation. Waarom niet, weet je wel? Ja, waarom moet je hey, het is van je route af durven stappen? En als je dat vaker nog doodt, houdt het ook vanzelf op. Ja? En dat communiceert wel, want dan communiceer je met de dader. En nu communiceer je met onschuldige slachtoffers. Ja? Dus kies je fucking rol. Ja? Je bent niet de homo die neergeschoten wordt, want dat waren anderen. Je bent geen moslimterrorist, je bent geen. Je bent geen politicus die uh, op elk moment kan worden neergeschoten. Want dat staat alleen maar in de kranten. Ja? En als je krantje zo moeilijk vindt om te volgen... omdat je je aangrijpt... leg dat dan neer. In plaats van dat je denkt van... Nah, nou moet ik echt een vuurwapen hebben. Want in wezen ben je dan al te laat Bovendien... waar is die vijand? Waar is die vijand? Ja, en dan zegt karma, die vijand zit in jezelf. Dus het gaat over die angst. Zet jezelf over die angst heen. Dus, um, ja. Dus in wezens wezen zeg je, fuck die homo's, maar. En, en fuck de buschauffeurs. En fuck die politicus. fuck iedereen. Terwijl je toch ook zegt van, ik hou van mezelf en van de omgeving. En dat is nou wat het mooie is van karma. Ja, bij ons aangeschoven is uh, Frank Karsten, uh, je had vorige week en uh, de week daarvoor was je er ook en toen had je al aangekondigd dat je het over uh, uh, Free Private Cities wilde gaan hebben, dus daar gaan we het nu ook over hebben. Nou ja, de allereerste vraag is, uh, wat moet je da je daarbij voorstellen? Nou, een uh, free private city is dus een vrije, een, in de zin van autonome, private stad. Mm -hmm. um, ja, we hebben, we hebben dat nog niet eerder gezien, naar mijn weten, in de wereld. Je moet je voorstellen, de meeste staten zijn gewoon uh, zijn overheden. Daar heb je geen contract mee met degene die dat uh, beheert. En dat uh, wordt geleid door politici en niet door een bedrijf. En dit zou dus zijn dat je als inwoner daarheen gaat. En dat je een contract tekent over je rechten en je plichten. En dat je voor de rest met rust wordt gelaten. En dat het bedrijf, dat het runt, die operator, en dat kan een conglomeraat zijn van bedrijven, een dienst- en verliesrekening heeft. Mm -hmm. En aanhouders, en ook, het kan ook betekenen dat je zelf een aandeel hebt in het bedrijf. Mm -hmm. Ik bedoel, jij hebt misschien een iPhone en je zou ook een apple aandeel kunnen hebben. Hoeft niet, heel veel. Ik neem aan, de meeste iPhone-bezitters hebben geen aandeel in Apple, maar het kan wel. Ja. En dat is een interessante nieuwe ontwikkeling volgens mij. En ik geloof dat het beter is dan proberen verandering in politiek politieke zin en vrijheidszin te bewerkstelligen... via democratie. Wat volgens mij een redelijk heilloze weg is. Mm -hmm. En ik geloof dat dit... een goed alternatief is. Ten eerste is het een soort... Uh, showcase uh, van wat er mogelijk is en hoe, het goed, hoe goed het zou werken. En bovendien kan het een middel zijn om extra druk uit te oefenen op andere landen. Uh, dat landen zien, hé, hey, uh, onze bedrijven uh, medewerkers of uh, inwoners die gaan naar die speciale economische zones of die private steden. En wij moeten lagere belastingen heffen en minder regelgeving om te zorgen dat ze niet allemaal vertrekken. Ja. Zijn er al uh, wel, wel voorbeelden van initiatieven die dicht in de buurt komen van een uh, private stad? Nou, we hebben bijvoorbeeld gehad een ontwikkeling of initiatief om in Honduras een zogenaamde ZD-zone uh, te starten. Mm -hmm. uh, dat is tot op heden niet gelukt. Ze hebben daarvoor de... ...wetgeving aangepast... ...maar toch zijn er allerlei kinken in de kabel gekomen... ...maar het idee... Uh, ...dit is misschien niet gelukt... ...maar het idee blijft bestaan... ...en uh, we blijf, uh, de, de mensen blijven proberen... ...om dat idee uh, doorheen te krijgen... ...maar dus Honduras is nog uh, bezig... ...en voor de rest moet je, kun, moet je ook denken aan... ...dingen als een cruise ship... Mm -hmm. dat, ...als je daarop gaat als klant... ...dan teken je een contract... En, Beveiliging en, uh, en dergelijke is allemaal geregeld door hun. Yeah. En als je, uh, als je op zee zit, dan zit je sowieso in internationale wateren, ben je automatisch autonoom mm -hmm. eigenlijk. Of, uh, dus ja, en dat gaat heel erg goed. Hè? Die mensen tekenen een contract, dat heel, geeft heel rechtszekerheid. Iets wat je, jij en ik met onze Nederlandse overheid niet hebben, en wat vrij, volgens mij vrijwel niemand of eigenlijk niemand heeft met zijn overheid. Een contract waarin staat van dit betaal je en dat krijg je ervoor terug. Mm -hmm. Zij kunnen gewoon eenzijdig zeggen, nou, we ja, we gaan de, de belastingen verhogen en we geven er minder voor terug. Wat ze eigenlijk al honderd uh, al jaar doen. Ja. En dat is heel slecht en het geeft veel rechtsonzekerheid on Ja, ja en de cruiseschepen is wel een goed voorbeeld. Want het is min of meer al een kleine stad. Hè? Als, je, als je ziet hoe groot die cruiseschepen uh, soms zijn. Ja, iets van 5000 mensen. Ja. En ze faciliteren toch heel veel. Ja. Uh, woonruimte en uh, gezondheidszorg en dergelijke. Een ander voorbeeld is Disneyland. Mm -hmm. Disneyland is eigenlijk ook een soort private stad, maar niet autonoom. Mm. En dat is het grote verschil. Dus, uh, Disneyland moet natuurlijk wel nog voldoen aan de wetgeving van het, het gastland. Ja. In de, bijvoorbeeld de Frankrijk of Amerika. Uh, maar ze hebben wel eigen beveiliging en ze hebben eigen telecommunicatie en ze hebben eigen uh, afval op, uh, afval, uh, ophalen, diensten. Dus dat is wel uh, heel goed. En dat werkt ook goed, schijnbaar. Ik bedoel, ik heb er nog nooit klachten over gehoord. En wat een ander voorbeeld is... Uh, Dubai International Financial Center. Dat is dan ook... ja Het is niet per se autonoom, maar het heeft wel eigen wetgeving. Het heeft eigen regulering. Uh, Dubai wilde namelijk... een grote financiële hub worden... ...zoals de City in Londen. En toen dachten we, nou weet je wat, wat moeten we daarvoor doen? Wij als Dubai hebben misschien niet de juiste wetten daarvoor. Wij we, we, we allokeren een stuk land en wij benoemen Engelse rechters onder andere. En we zeggen tegen potentiële investeerders... ...ja, hier geldt dit en dat recht en dat is gebaseerd op het recht in Engeland... ...in Hongkong en Singapore. En dat werkt natuurlijk vertrouwen. En zo kunnen ze heel snel ja, schakelen eigenlijk. En dat is het mooie van dit idee... Je hebt maar een paar vierkante kilometer nodig om de wereld aan, aan te geven, aan de wereld aan te geven dat ja dat er veel meer vrijheid mogelijk is, of dat uh, regulering uh, helemaal niet zo uitgebreid hoeft te zijn zoals nu. Ja. En heel veel bedrijven lijden natuurlijk onder, enorm onder de, onder de regeldruk. Ja. In Amerika bijvoorbeeld, maar ook in Europa is de regeldruk ver 200 in de afgelopen honderd jaar. Ja. En daardoor gigantische ja economische vertraging. Of stagnatie. Ja. Heb je al een uh, locatie op het oog? Want ik neem aan ja. dat... Uh... Nou, ik zal wel even vertellen wat, hoe het uh, tot stand is gekomen. Want dat zijn we eigenlijk vergeten. Mm -hmm. uh, Pre-Private Cities is een initiatief van Titus Gable. Hij was CEO van een uh, Duits uh, mijnbedrijf. En sinds een paar jaar uh, is hij dat niet meer. En heeft hij zich gevestigd met zijn familie in Monaco. En uh, hij heeft zich als doel gesteld. Omdat hij uh, ook al erg vrijheidslievend is. Om private steden in de wereld op te richten. En dat is <lacht> buitengewoon moeilijk. En omdat we elkaar al vier jaar kenden en hij had gemaild vanwege het boek uh, Beyond Democracy, of de democratie voorbij, maar dan in het Duits, dat ik samenschreef met Karel Beckman, hebben we eigenlijk altijd contact gehouden. En um, ja, toen hebben we gepraat over hoe dat verder kan en zo. En sinds een maand is nu het bedrijf opgericht en is de website online, freeprivatecities.com. En ik ben dan woordvoerder uh, en ik verleen handelspandiensten voor uh, Free Private Cities. En uh, we, we willen dus in contact komen met uh, private uh, investeerders. Uh, we weten allemaal, bijvoorbeeld Pieter Thiel van uh, Paypal is geïnteresseerd om dit idee ten uitvoer te brengen. Maar er zijn er veel meer. Ik geloof ook Doug Casey. Ik weet niet of je zijn naam kent. Ja, ja, ja. ja. En die hebben veel geld. Die zijn rijk geworden. En die, ja, als wij met uh, stel van hun een, een soort niet bindend contract kunnen tekenen. Van oké, okay, uh, jullie zijn bereid om waarschijnlijk uh, geld te investeren als wij komen met een locatie. En dan kunnen we daarmee naar overheden toe en zeggen, van, nou, dit is het idee, uh, autonome uh, private steden, uh, dat is ook interessant voor jullie, en uh, we hebben al wat investeerders achter de hand, zijn jullie geïnteresseerd. En het, en het voordeel voor, uh, voor overheden kan zijn dat ze, drie, drievoudig is dat, ten eerste kunnen ze experimenteren met, uh, met andere regelgeving, met andere wetten, met nieuwe ideeën. En het, het tweede is dat uh, er mensen van hun gebied, uh, dus van het gastland, kunnen gaan werken in, in zo'n private stad. In Het algemeen, hè. zoals Shenzhen in uh, China, daar gingen heel veel mensen heen trekken en dat was natuurlijk heel mooi. En, en bovendien, als derde, hebben ze het voordeel dat ze aandeelhouders zouden kunnen zijn, of dat ze daar winst uit halen. Omdat ze ja, uh, door de enorme economische activiteit uh, uh, in, ja, belasting kunnen heffen, weliswaar waarschijnlijk heel laag, en uh, daardoor ook een voordeel behalen. Dus dat is een beetje het idee. En, ja, uh, welk gebied, uh, daar zijn we nog niet uit. Uh, het maakt er eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik geloof niet dat uh, Siberië, Antarctica en de Noordpool erg geschikt zijn. Uh, alhoewel door, uh, de Noordpool is technisch gezien natuurlijk sowieso geen land. Maar het opvallende is dat... Je hoeft niet naar een heel mooi gebied te gaan. Het, het zou erg handig zijn als het, een, als het aan zee lag... of aan een grote rivier. Maar zelfs dat is geen vereiste. Want wat je bij Dubai hebt gezien... is dat als je lage belastingen hebt... en weinig regelgeving instelt... Dan, dan, dan kun je bijna niet misgaan. Dan willen heel veel mensen wonen... en werken en investeren. En wij verwachten zelf niet... dat, dat de Europese Unie of landen daarbinnen... Ja, genegen zijn om autonomie toe te staan. Maar... Uh, en de Amerikaanse. Uh, Noord-Amerika ook niet. Maar er zijn natuurlijk landen zoals Honduras. die eigenlijk heel veel problemen kennen. Uh, ja, Honduras is. Uh, murder country of, uh, of the world. Met iets van. 95 moorden per 100.000 inwoners. Wat echt extreem hoog is. Uh, dus uh, dat zou in zo'n privaatstad. natuurlijk uh, aanzienlijk lager liggen. En uh, misschien wel nog veel lager dan in Nederland. Omdat. Uh, de, de beveiliging is privaat geregeld. Dus je hebt veel meer, sterker een impuls. om. Om te zorgen dat, dat de boeven gepakt worden of dat de boeven afgeschrikt worden. Maar dat zijn de. Ja, ik denk dat daar de vernieuwing van komt. De vernieuwing komt niet uit het Westen, want wij zijn een beetje lethargisch geraakt. Uh, risicomijdend. Uh, ja, we moeten alles democratisch beslissen met een gigantische overheid die eigenlijk ook niet zoveel impuls heeft om iets te veranderen. Dat merk je toch wel aan alles. Dus ja, landen met, uh, met een probleem die, die zijn wel echt het meest geneigd om, om dit idee te omarmen. Maar u hebt al een beetje een wishlist gemaakt van landen waar je eventueel mee zou gaan praten? Nee, dat nog niet. Oké. Daar zijn we nog uh, te kort bezig. Al een beetje research gedaan? Nou, ja, we, we zien natuurlijk wel van de andere initiatieven, zoals in Honduras, eh, wat daar de obstakels zijn, waarom dat niet geslaagd is. Hè? En Ik geloof dat de Hondurese regering dan zei, nou, dat mag wel, maar dan moet 90% van alle mensen die daar werken, moet Hondurees zijn. Eh, dat, is, eh, dat is wel lastig. Eh, dus je moet naar ja, een goede wetgeving toe. Je moet dat... Uh, je moet dat goed met, uh, met hun bespreken van, ja, uh, welke wetten komen er dan? Stel dat er een boef rondloopt uh, in ons gebied, uh, je gaat in jullie gebied, wat gebeurt er dan? Uh, uh, dus, uh, criminaliteitswetgeving, maar ook van, uh, hoe gaat dat met uh, drugs? Want, ja, meestal willen ze dan, uh, net zoals in het gasland drugs uh, erg onderdrukken. Dus, ja, daar moet je dan vaak ook in, in toestemmen, want ze kunnen niet, en ze willen vaak geen gebied waar dat opeens wel allemaal mag. Dus uh, ja, welke, er zijn natuurlijk duizenden obstakels... maar uiteindelijk denk ik wel dat dit de toekomst van uh, overheidsdienst is. The future of governance is uh, privaat, denk ik. Ja. Well, even uh, een paar vragen en dan meer vanuit uh, de kant van mensen die er uh, misschien bang voor zijn. Want uh, ja, wat een angstscenario zou kunnen zijn... Van, stel dat Coca-Cola uh, een van de grote aandeelhouders is van zo'n private stad... En die, ja, gaat dan, en die gaat dan Pepsi verbieden. Ja ja. Zou dat kunnen? Ja, dat. <laughs> dat zou natuurlijk kunnen, maar ze hebben natuurlijk, ja, de meeste mensen willen gewoon keuze hebben, dus ja. misschien dat. Uh, kijk, zo als land wil je natuurlijk geen slechte reputatie. Mm -hmm. dus zeker niet omdat het heel kleine landen zijn, uh, is hun reputatie heel belangrijk. Ja. En een groot land zoals de Sovjet-Unie, als Amerika, daar kunnen mensen niet heel snel on aan ontsnappen. Ze kunnen niet zo makkelijk stemmen met hun voet. Mm -hmm. Voeten. Maar. Als, uh, als zo'n gebied klein is... en ze krijgen de reputatie van... ja, dit mag niet, want uh, je mag geen Pepsi drinken dan, of je mag iets anders niet of weet ik veel wat, uh, het zijn onbetrouwbare wetten, uh, de rechtspraak is niet erg onafhankelijk, en niet erg oprecht, mm -hmm. dan uh, zijn, zijn mensen minder bereid om daar te investeren. Ja, ja. En, dus het is onwaarschijnlijk dat dat zal gebeuren. Misschien zullen ze wel af en toe ergens een logootje plaatsen. Mm -hmm. Maar kijk, het is natuurlijk ook wel een business deal aan zich. Zij zitten daar niet om Coca-Cola te verkopen, ze zitten daar om, om, om ja, te verdienen aan uh, private steden. Ja. En dat kan ook heel goed, want als je kijkt naar Ryanair, die vraagt hele lage tarieven, maar is toch een van de meest renderende bedrijven in de luchtvaart uh, die er zijn. Ja. Dus. Um, je hoeft helemaal niet zulke hoge belastingen te erven. Mm -hmm. Maar, ik bedoel, private steden, is dat niet iets voor uh, rijke miljonairs? Nou, waarschijnlijk niet. Ja, sommigen zullen misschien erg uh, cateren voor uh, de rijken der aarde, omdat ze heel luxe zijn. Mm -hmm. uh, ja, dus je ziet eigenlijk twee, twee trends in de wereld. Je hebt Hongkong, Singapore. En Dubai, dat zijn dan geen private steden, maar het zijn wel een soort ja, speciale economische zones. Uh, alhoewel, ja, niet per se, maar zo zou je ze kunnen beschouwen. En wat je ziet is dat eigenlijk iedereen daar welkom is. Mm -hmm. Als je als je werk hebt of geld, dan, dan is het ook goed. En je gedraagt je, dan vindt het allemaal goed dat je daar komt. Mm -hmm. En uh, aan de andere kant zie je hele kleine microstaten, zoals Monaco, dat uh, niet langer groter is dan twee vierkante kilometer en Liechtenstein... dat 120 vierk of 160 vierkante kilometer is. Ongeveer zo groot als Amsterdam of Texel. En uh, daar is de... immigratie juist erg gestrikt. Mm -hmm. uh, maar in het algemeen... Uh, denk ik dat de, de armen... Te, in de wereld erg veel mee te winnen hebben. Want zij... Uh, zij, zij krijgen veel meer opties... Uh, voor, om erg te komen werken. Uh, kijk, bijvoorbeeld Dubai ik wil gewoon heel veel groeien. Ze hebben ook enorm veel land, ze hebben veel woestijn. En zij hebben dus heel veel mensen nodig. En... Ja, die kunnen ze ook betrekken uit India. En dat, uh, veel Indiërs gaan nou ook werken. Mm -hmm. Of Pakistani. Dus ze hebben een heel, heel makkelijk immigratiebeleid. En dat, ja, dat heel erg ten goede komt van de armen in de wereld. Uh, het beste wat je aan armen kunt geven is ook eigenlijk meer opties. Ja. Uh, zodat uh, ja, dat er meer concurrentie is om hun, voor hun arbeid en voor hun diensten. Nog een uh, vraagje wat dan uit de categorie uh, doemscenario's komt. Is het dan niet zo dat uh, ja, privaat, dat de bedrijven, die willen mensen toch tot slaaf maken en uh, ja, tot werkslaaf maken? Dat is wat je vaak in, aan de linkerkant van het politieke spectrum hoort. Ja, is dat zo? Oh, dat heb ik nooit zo gemerkt. Nee. Uh, heb je ooit gemerkt dat uh, iPhone of Apple jou tot slaaf wil maken? Ja, jij hebt wel een mensen... mobiele telefoon verslaafd, hè? <laughs> nou ja, dat, dat proberen ze niet. Dat proberen jij een goede telefoon te geven. En dat jij daar. Dat jij. Dat het zo. Eigenlijk is dat juist een, een, een compliment aan hun. Want hun producten zijn zo goed gemaakt. Dat, dat, dat mensen daar heel graag tijd mee willen doorbrengen. Uh, nee, ik, daar, daar vrees ik totaal niet voor. Uh -huh. uh, zij, kijk, het probleem is een beetje. Uh, zij zijn erg afhankelijk van de goede reputatie en de markt. Zij ondervinden veel meer dan onze politieke partijen. De tucht van de markt. Uh, onze politici kunnen gewoon wegkomen met uh, verkiezingsbeloften die, die ze breken. Uh, ze kunnen oorlogen starten uh, onder valse voorwenselen die miljarden kosten. En honderdduizenden doden uh, brengen. Uh, ze kunnen geld printen tot er geen bomen meer staan. En als democratisch... ...kiezer kun je eigenlijk daar heel weinig aan doen. Sterker mm -hmm. nog, als, als blijkt bijvoorbeeld bij het verdrag van Lissabon... ...als er een referendum is dat 75% van de mensen toch echt tegen het referendum is... ...dat kunnen ze dan gewoon strafloos naar zich neerleggen. Ze krijgen niet eens een, een, een standje, ze krijgen geen uh, gevangenisstraf... ...ze krijgen uh, geen boete. Nee, ze komen overal en... naar werk... Ja, ze komen overal mee weg en uh, je kunt als, als Nederlander kun je heel moeilijk stemmen met je voeten, want je kunt wel naar Duitsland, maar door de Europese Unie heb je daar min of meer dezelfde wetgeving, dezelfde hoge belastingdruk en dus, uh, de Europese Unie streeft er ook naar om de belasting overal goed hoog te houden in de Europese Unie, want ze klagen er ook over bij uh, Oost-Europese staten dat die hun belastingen zo verlaagd hebben, uh, dat vinden ze heel vervelend en... Uh, het is dus veel waarschijnlijker dat de concurrentie ervoor zorgt dat ze zich goed gedragen. Ja, uh. In tegenstelling tot onze democratische politici. Ja. En dat ze mensen tot slaaf willen maken. Ja, het, ze, je moet ver, niet vergeten, je tekent daar een contract. Dus um, um, ja, je hebt veel meer rechtszekerheid. Mm -hmm. Ja, uh, maar nou even een voorbeeldje uit de, uit de geschiedenis. Hè? Want, je, want ja, je, ik moet toch wel een beetje denken aan Amsterdam in de Gouden Eeuw. Ik bedoel, dat was toch, toch ook een, een stad die geleid werd door... Uh, uh, Mark Koopluij ja, ik weet niet wat de politieke structuur toen was. Ik geloof, ja, er was natuurlijk geen democratie. Mm -hmm. Maar uh, ja, het, het interessante is eigenlijk, vroeger hadden de steden enorm veel autonomie. Er uh, was niet zoveel vervoer, natuurlijk. En langzamerhand, uh, zeker in de afgelopen eeuw, is er heel veel autonomie gegaan van de steden naar uh, Den Haag, mm -hmm. naar de centrale regering. En in de afgelopen vijftig jaar is er steeds meer autonomie gegaan van de landen naar de Europese Unie. Mm -hmm. En het lijkt mij dat in de toekomst. Die autonomie weer terugkomt naar de steden. Steden hebben, zijn groot ook. Zijn veel groter dan vroeger. zijn miljoenen steden geworden. En ja, het is duidelijk dat de huidige politieke structuur... met een enorme centralisatie en schaalvergroting... niet erg goed lijkt te werken. Mm -hmm. En te weinig concurrentie toelaat. En te weinig recht doet aan de verschillen... tussen verschillende mensen en gebieden. Mm -hmm. En daarom denk ik dat dit een idee is voor de toekomst. En dat steden weer autonomer zullen gaan worden. Ja. ben je dan niet bang dat als stel dat het succes wordt, dat het gastland zegt van nou, dan pikken wij de private stad in? Nou, dat is erg onwaarschijnlijk. Want dan zouden ze de kip met de gouden eieren afmaken. Ja, ja. En dat is niet zo handig. Ja. Bovendien, ja, daarmee... Uh, ja, Zo'n private stad kan natuurlijk een soort contract hebben met een ander land... Uh, dat dat niet kan gebeuren. En mm -hmm. zegt ze, ja, er moeten een soort checks and balances zijn om dat te voorkomen. Maar uh, theoretisch kan natuurlijk alles. Hè, want ook theoretisch in een democratie kan alles. Ja, ja. Uh, wat hebben we gezien uh, toen Hitler aan de macht kwam. Uh, maar dat gebruik ik ook zelden als argument. De democratie, want de democratie werkt ook slecht... als je hele verstandige politici hebt, bijvoorbeeld. Uh. Um, maar in theorie kan alles gebeuren... maar het is hier onwaarschijnlijk. Uh -huh. en dus nee, uh, zo'n gasland heeft er voordeel bij... dat zo'n gebied bloeit en groeit. Uh, uh, even een vraag van, uh, of je nog wat uh, bronnen heb, misschien een website. En, uh... Nou, freeprivatecities.com. Uh -huh. uh, daar staan wat links op en wat video's. Eén video is bijvoorbeeld van de econoom uit Amerika, Paul Reumer... die in 2009 een TED Talk gaf... Uh, over waarom de wereld behoefte heeft aan charter cities. Een charter city is ook eigenlijk een stad met andere wetgeving mm -hmm. dan uh, het land zelf. Mm -hmm. Dus eigenlijk is het een voorbeeld van een soort administ administratieve secessie. Mm -hmm. Het is geen uh, volledige secessie, maar het is een soort ja, uh, juridische rece uh, <laughs> recessie, zeg ik. Nee, uh, secessie. Oh, okay. yeah. uh, dus dat is interessant. Uh, het is echt een idee wat, waar zelfs libertariërs aan moeten wennen, geloof ik. Oké. Okay. Want <laughs> uh, die ja, veel, ja, we hebben straks weer verkiezingen in 2017 in Nederland. En we hebben verkiezingen straks in Amerika. En ook libertariërs hopen dan toch dat er iets goeds gaat gebeuren. Maar zoals je weet, ik ben niet zo'n fan van democratie en ja, ik, ik verwacht er niet zo heel veel goeds van. Maar ik verwacht hier veel van. En uh, Socrates heeft ook gezegd: ja, je moet niet. Uh, the secret of change is to focus all your all of your energy not on fighting the old, but on building the new. Ja. en private cities is building the new. En democratie is fighting the old. Ja, ja, ja. ja een sy systeem te verbeteren. Ja. En eigenlijk is dat sowieso onzin, want je zit met 17 miljoen Nederlanders en je zegt: ja, ik wil de, ik wil naar links en uh, misschien wel een deel naar rechts. Uh, private Cities zouden ervoor kunnen zorgen dat iedereen de richting kan opgaan, op kan gaan die ze willen. Uh -huh. Het kan een, een, een eco-stad worden of het kan een, een meer socialistische stad worden of een kapitalistische stad. Uh, je kunt het naar eigen wens invullen. Uh -huh. En net zoals ook uh, verschillende aanbieders hebben van uh, mobiele telefoons die, die cateren voor een uh, verschillend publiek. Uh -huh. nou, het klinkt uh, heel mooi. Ik uh, ben benieuwd. Ik hoop dat het jullie ook gaat lukken. Ja, het zal niet eenvoudig zijn, maar het is, uh, het is denk ik onvermijdelijk voor de toekomst. Ja. En we blijven het proberen, dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat we over een paar jaar weer een gesprek kunnen hebben... dat, uh, ja, dat de eerste private stad is opgericht. Ja, toppie. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Nou, dames en heren, jongens en meisjes, dat was het dan weer voor uh, deze week. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze uitzending. En volgende week uh, zijn we er uiteraard weer. Ik wens iedereen nog een uh, hele vrolijke en vooral vrije week.